Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is hier in de aflevering van Friday Radio leuk dat je luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment uh, Yoshi, Rick, yes. Henk en mijn naam is uh, Johan en uh, dan gaan we gewoon uh, naar de goud, zilver, bitcoins en de staatsvolmeter en laten we even beginnen met de, uh, en, en de Fertility Index uiteraard, maar uh, laten we even beginnen met de Marijuana Index, die is, dat is nog steeds te naar beneden, staat op 100 uh, en oh, 5. Oh, yeah. kijk, hebben uh, E-gulden EFL is de Bitcoin van Nederland. Handel nu op Altili. Ah, chique idee. Waarschijnlijk krijgen we straks ook nog weer de slagerij. Oh, dan was het snek het hoekje. Snek maar dat hoekje. Die gaat dan ook reclame maken. Even kijken hoor. De Marwan Index was een glijbaan naar beneden staat op 105.61. En Bitcoin... Ja, de Bitcoin die staat op 8.895,32, die is uh, meer dan 280 euro gestegen sinds vorige week, dus dat gaat lekker. Ja, dat was niet de enige hè, wat heeft de rest van de altcoins, uh, die vloog ook omhoog hè, met uitzondering van de e gulden, maar... Dat is als het grappig. maar vliegt, jo. Johan, als het maar vliegt, maakt me niet uit of het naar boven of naar beneden gaat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, <laughs> Goed, dan hebben we nog de, de olie. Ja, de olie, de olie die zit op uh, 50,77 dollar, 77, dus die zit eigenlijk gewoon al uh, de bijna een jaar stabiel rond 50, 55 dollar. Dus er is weinig bijzonders aan. Nee, maar beter niet in handelen. Uh, goud. Ja, ga, ga, ik heb de, alleen de grafiek en niet het nieuws erachter, maar het staat ietsjes lager dan vorige week. Uh, het is vandaag wel weer omhoog gegaan, dus uh, maar het staat allemaal op bijna geen procent als je het met bitcoin uh, en altcoins vergelijkt. Maar, ah okay. uh, ja, Troy was... in dollars, ik zal het nog ja? even doen, vij, uh, 1565 en ja. 60 cent. En dat zie je nog heel stabiel, vorige week was het ook zoiets. Um, goed, ja, dan hebben we de Fertility Index, uiteraard. Hoe vruchtbaar ja. zijn we met z'n allen? Ja. ja, Fertility Index, het aantal liters verschoten zaad per geboren kind, is nog steeds uh, trendvolgend. Precies zoals we hadden verwacht. Behalve, nou ja, deze week zaten we wel met onze handen in het haar, want uh, opeens verschenen er vier Marokkanen bij ons op kantoor met het verzoek of wij uh, Marokkaanse zaad uh, apart konden vernoemen. Ik weet niet of zij dachten een hoger of een lagere indexcijfer te behalen... maar uh, nou ja, we weten eigenlijk er niet zo uh, mee uh, ja, wat we moeten... want uh, nou ja, wij uh, tellen eigenlijk alleen het aantal liter zaad per geboren kind... en zij verzoeken eigenlijk... Ja, of wij daarbij ook Marokkanen willen gaan tellen. Maar als denk, we dat denk, hadden dat als... willen gaan doen, hadden we dat al lang gedaan. Goed, als eerste dus, natuurlijk uh, met je handen in het haar. Is dat dan schaamhaar of hoe moeten we dat precies interpreteren? Nou ja, elk haar wat wij kunnen vinden. Want wij zijn, uh, ja, wij, wij zijn in principe all-inclusief. Het maakt toch verder niet zoveel uit of je een vrouw of een man... of alles wat er tussenin zit bent... Het gaat alleen maar om het aantal liter zaad per geboren kind. En uh, de rest doet er eigenlijk niet toe. Dus ja, we zijn ook dan teleurgesteld, hè, dat zelfs na twee uur praten met die mensen, dat wij gewoon de meest simpele dingen, zo van hoe zit zo'n cijfer in elkaar, wat maakt het allemaal uit, ja, dat dan zeg maar uh, niet werkt. We, we hopen dat er iets of iemand in Nederland is die ons kan helpen, zeg maar, om, om ja, bepaalde mensen uit te leggen wat het is om geen Marokkanen te willen tellen. Dus, maar voor de rest uh, gaat, zet, gaat, uh, gaat gelukkig gaat de, de, de, de beweging van de index gaat nog steeds op en neer, zoals we het altijd ja, voorspeld hadden. En uh, als zij dan op die, wat als je als jij nou jouw professional judgment moet geven over deze casus, uh, zouden zij dan meer of minder Marokkanen? willen hebben? Uh, nou ja, ik denk dat zij gewoon hun eigen cijfers willen hebben, dus zo van een Hollandse cijfer of een niet-Marokkaanse cijfer en dat een apart van het Marokkaanse cijfer. Ja, dat betekent dat zij eigen cijfers staat staat willen? Ja, of ja, belangrijk dat ze dat belangrijker vinden, terwijl… ja. Maar ze hebben toch een verwachting van die cijfers, meer of minder, dus daarom ben ik, ik denk. Maar, dat ik zou dus denken in... dat zij, ik zou denken dat zij, dat zij denken, ja, dat is gewoon een hoger cijfer. In die hoek moet ik het zaad niet zoeken. Nee. Ik dus, krijg uh, eens beelden van, van Cameron Diaz die aan hairstyling doet met, uh, met het zaad. <laughs> weet je? Dan denk ik, ja, ja, ja. ja. Omdat nou ja, ja, een... je net had over met je handen in het haar zitten, dan krijg ik die beelden natuurlijk. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo, uh, uh, dat is weer zonde van het zaad natuurlijk. Het zaad is ja. eigenlijk gesproken Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. hey, maar als het maar vloeit, denken we dan. Uh, ja. ja, het maakt de wereld rond. Want uiteindelijk heb je een verwachtingswaarde hè, met, dat, uh, met die fertility indings. Want iedere keer als de vrouw zwanger wordt, dan zit daar dus eigenlijk negen maanden aan verschoten zaad aan vast. Dus ja. op die manier kun je een, een, een, een optimaal, optimale score halen. En ja, en ja hoeve, hoe ja, nou goed. Nou, wat ja, je dan ja. eigenlijk wilt, is, is minder mannen. Minder mannen die juist beter en meer zaad produceren. Daar pleiten heel veel vrouwen ja, maar, natuurlijk ook al voor. Misschien, dat is misschien ook de praktijk misschien... eigenlijk. Nee, ja, maar wacht even, als jij juist heel erg veel verschoten zaad, als je maar heel weinig baby's maakt, dan heb je het natuurlijk ook. Hè? Dus het werkt twee kanten op. Nou ja, ik zou zeggen, zoveel mogelijk verschoten. Het is natuurlijk zo, de kwaliteit van het zaad gaat om wat voor reden dan ook al, al decennia lang achteruit. Oh. En ja, en uh, we hebben nog niet de vinger op de plek weten te leggen. Waar dat dan precies doorkomt, maar. ja, nou, dan moet je ja, niet wel weer Ik denk dat we het, het gebeurt. wel is. Ja, terwijl je hebt eigenlijk maar één zaadje nodig voor een bevruchting. Hè? En, en we verspillen al zoveel. Hoeveel gaan Het, het zijn miljoenen of miljarden eh, die op zo'n eh, ijzel eh, afspringen. En eh, zelfs dan is het nog moeilijk. Dus als men dan ook nog een beetje, ja, een beetje gaat hotsen Hè? Beetje zaad uh, gaat neerleggen, uh, ja, waar uh, de totale bevruchtingskant helemaal 0.0 uh, is. Ja, dan is het einde zoek, natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Bij ja. Uh, in Bijbelse termen dan kun je God zaad wel op Gods uh, rotsen laten kletteren, wat dat betreft. <lacht> ja. Nou <lacht> goed, hè, laten we dus gewoon ik... focussen waar het gaat. Hè? Hmm. Het is gewoon één zaadje, één eitje. En ik geen onbevaarlijke vermenigvuldiging. Ja, ja nee, nee. Ik dacht dat ik nou aan mijn toetjes zou gaan beginnen, maar het blijkt ja. toch <lacht> nog een voorafje te zijn. <lacht> ja. Oké. Okay. Maar jongens, um, ja, laten we nog even naar de, de laatste uh, gaan. Uh, Kijken, uh, ja, dat is de staatsschuldmeter. Pietje uh, weer gedaald. Die staat op uh, 391,8 miljard in het rood. Ja. Dan gaan we nu uh, naar de nieuwsberichten toe. Nou, we beginnen even met een uh, met bitcoin gerelateerd nieuws, zoals uh, traditie getrouw. En dan beginnen we met een uh, uitspraak van uh, ja, de ons, uh, in onze kringen erg bekende John McAfee, maar daarbuiten ook hoor. Dat is een veel uh, geziene gast in, uh, de Amerikaanse, in de Amerikaanse media, zeker vanwege uh, zijn controversiële uitspraken. Nou, hij had in het verleden had hij wel eens een, een weddenschap gedaan. Hij dacht dat uh, Bitcoin uh, zou rustig een miljoen uh, kunnen gaan worden in uh, 2020. En als dat niet zo was, dan zou dus een uh, genitalien opeten. En daar is hij later weer een beetje van, van afgegaan. Van uh, ja, uh, het was alleen maar uh, om uh, te prikkelen, Z uh, laat we het zo gerucht, zeggen. Dat ik er en, weer in heb gelopen. Ja, nou ja, het was, volgens hem was het om meer mensen in Bitcoin te lokken. Daarom had hij een uh, nogal stevige uitspraak gedaan. Uh, dus dat heeft later is hij weer gaan afdingen. En nou zegt hij zelfs dat Bitcoin is de real shitcoin. Dat uh, zegt Bitcoin-goeroe uh, John McAfee, die tegenwoordig wat meer in het Ethereum zit. Ja, vind ik ook jammer hoor, als je zulke uitspraken doet. Want uiteindelijk is het, die wereld moet, moet elkaar helpen. En, en dat doe je op deze manier ook niet. Er, zijn, er is volgens mij maar één shitcoin. En dat, of tenminste, er zijn er wel meer, maar dat zijn de dollars en de euro's en dat soort munten. Uh, Bitcoin is inderdaad technisch totaal niet in staat om te doen wat het zegt te doen in de white paper. Uh -huh. uh, er zijn mensen die uh, beloven dat dat in de toekomst anders is. Hebben er allerlei oplossingen voor. Uh, uh -huh. Je ziet het, het aan de gang gaan nu met Bitcoin Cash en Bitcoin SV. Alles door, de, door dat Bitcoin. Uh, laten, we het even, laten we McAfee even gewoon gelijk geven. Doordat dat zo is, zijn er al die andere munten. En hebben die allemaal een poging om het te maken. En de hoop dat zij het gaan zijn. En dus dat, dat speelt zich iedere dag af. En ja, nu zegt John McAfee dat. Want... Er zal wel iemand, een Bitcoin-maximalist, hem zo op zijn pik hebben getrapt dat hij boos ja, is ja, ja, ja, ja. geworden. Uh... Het zijn gewoon hartstikke vervelende lui, vaak. En ik heb er, weet je, het is een heel vervelend wereldje. Want er zitten er ook gewoon, je communiceert vaak met een anoniem of een pseudoniem uh, karakter, weet je wel. Dus um, daarmee bedoel ik te zeggen dat er vrij weinig uh, met reputatie van doen is en zo. En, nou ja. Uh, het, het. het daar, kun je nog, daar komt nog bij dat je dan. Je zit dus, dus te spreken op kanalen waar gewoon ook heel veel ruis expres wordt ingezet om maar de verbinding uh, vervelend en moeilijk te maken, weet je wel. Dus volgens dat mij het nog... is dat wel twee weken geleden dat hij het tweeten was dit toch? Dit was een tweet. Ja, dus, uh, laat ik even de context erbij halen. Dus het complete, de complete tweet. Uh, hier komt hij uh, Whatever Bitcoin Maximalist came up with. The term shitcoin for all other uh, coins was brilliant, but we all know that the future of crypto rests with the altcoins. Bitcoin, old, crunky, no security, no smart contracts, no devs is the true shitcoin. Ja, yeah. en dat heeft wel een punt hoor. Als je kijkt naar de definitie van een. Een shitcoin kom je een beetje bij de muntjes zoals Stron en zo. Het heeft geen enkele toegevoegde waarde, maar er wordt flink op uh, gespeculeerd. Een uh, shitcoin is gewoon een, een speculatiemuntje uh, eigenlijk. En dat is wat je nee, vooral nu met Bitcoin ziet. Ja, nee, maar daar ben ik dus niet mee eens, want er, er bestaat geen shitcoin. Want er is iemand die daar mm -hmm. een idee mee heeft. Ja, ja, ja. En daardoor heeft het een nut, want die persoon heeft alle recht om zijn munt te maken. En als Justin Sun toevallig al een heleboel bitcoins heeft. Die volgens anderen een hele hoop waard zijn. En hij zet al die bitcoins tegen zijn Tron aan. En hij verzit daar een geldspelletje mee. Dat hij elke keer de, de, de, hoe zeg je, de markt naar beneden trekt als hij short gaat. Nou, dan heeft hij daar een hartstikke leuk verdienmodel aan gevonden. En dan kan hij elke maand een of ander bullshit artikel in een of andere uh, zin. Dan, dan, dan, dan, dan biedt hij weer op een lunch met, uh, hoe heet die vent. Kijk, je kan zeggen dat Tron geen nut heeft. Maar toch zijn er een hoop mensen mee bezig. En, eh... Uh, ja, ja. Die mogen dat gewoon doen. En ik, ja, ik zeg al, ik vind het jammer dat er al in die negatieve sfeer gepraat wordt. De echte vijand vind ik de dollar en de euro en al die munten die met geweld op worden ja. gedrongen. Bitcoin is gewoon helemaal open source, uh, vrijwillig om aan mee te doen. Uh, het, de, de, de fee is inderdaad een beetje hoog, maar dat komt nu om eenmaal omdat het de meest populaire is. En omdat er overal, oh, is bitcoin de tussenweg. Dus mm -hmm. ja, nou ja, dat is wat ik weet. Over shitcoins gesproken, jij, jij, jij noemde er ook nog. Eentje, daar had je nog een artikel over geschreven. Novo currency. Deze week uh, is die kun je erop inkopen. En het gaat in juli live. En er, en er staat op de website. Novo is de enige cryptocurrency met een gelijkmatige verspreiding. Nou, nou dus <lacht> klinkt spannend. Klinkt spannend. Ik heb er een dus, artikel uh, over geschreven, je zou het misschien, als je hem uh, wilt delen, dan uh, heb jij hem nu ook gezien, dus je mag hem hier altijd bijzetten. Op schulden.nl, met een SG. Uh, Oké, okay. ja. Maar we hadden nog meer uh, crypto-gerelateerd nieuws. Ja, een keer ja. een ICO, het wel goed afloopt. Oh, Johan. Komt het binnen, jongens, komt het binnen. Snackbar, het hoekje uit Sexpirum, heeft deze week ook de lekkerste ballen en frikandellen. Ah, snackbaar het hoekje uit Seks En heeft deze week ook weer de lekkerste ballen en figandellen. Ja, dus ga daar naartoe. Uh, die hebben ongeveer 5 centen gedoneerd in euro's. In, in, in Spice Tokens. Um, even kijken hoor. Ja, We gingen even naar een ander berichtje. Uh, handshake is, uh, is nu live. Uh, misschien heeft u er wel eens van gehoord, maar ik denk van niet. In uh, ieder geval een ICO, dus, uh, eentje op, uh, blockchain, uh, ja, een bedrijf die wat de blockchain op, op een blockchain doet. Uh, ze beloven een uh, decentraal systeem van domeinnamen. Dat is het verschil met Namecoin. Dat Namecoin is alsnog centraal. Of... <laughs> ik zou het niet weten. Ik, uh, <laughs> ik zag het, ik vond het idee wel leuk, dus ik denk ik gooi het er even tussen. Dus uh, ja, je kan hier op uh, domeinnamen bieden. En dat is allemaal decentraal en dan, uh, ja, dan, dan zou de overheid jou niet van uh, ergens Vanaf kunnen gooien of zo. Dan heb je gewoon een domeinnaam? Maar ja, goed, het, het is misschien wat makkelijker. Uh, dan kun je namen doen die wat makkelijker te onthouden zijn dan een.union-extensie. Weet je wel van darkweb. Dat die dan meteen doorlust of zo. Ja, in ieder geval. Uh, ja, goed, als, als mensen geïnteresseerd zijn, ik heb het artikel op de website staan, kun je erop klikken, kun je het helemaal gaan lezen. En ja, uh, yeah, uh, goed, ja. Het is ja. Gewoon, een, het, het en... gewoon een soort alternatief voor de, voor, uh, de huidige DNS-service of zo. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is inderdaad een DNS-systeem, uh, ja. Het is decentraal georganiseerd, dus uh, er schijnt dan geen uh, overheid te zijn die jou er zomaar af kan flikkeren, zeg maar. te beter. Ja. ja, nou, dat is toch mooi. Ik, ik vind het een prima idee. Ja, dus vandaar dat we even noemen. En als je meer over wilt lezen, uh, het is voor mij het technisch allemaal, om het even uit te leggen. Dus uh, lees het gewoon zelf. Um, ja, dan gaan we even naar een verwarde man toe uh, uit uh, Amerika, uit uh, de politiek. Uh, die heeft een uh, enorme wetsvoorstel uh, gedeponeerd. Uh, want hij trekt een strijde tegen encryptie. Ja. ja. Je moet even de naam zeggen, maar ik weet wel wie het, dat het gedaan is: Lindsey ja. Graham. Lindsey Graham is het. Ja. Maar dat is wel best wel bizar. En die hebben nu toch jarenlang besteed aan het, uh, aan het zoveel mogelijk. Privacy beschermend versturen van gegevens. En dan komt zo'n er ineens tussendoor. Ja ja, ja, ja, wat is dat nou voor verhaal? Met de, dit is Verenigde Staten, neem ik aan. Ja, uiteraard. Hè. Hij zit niet in de Nederlandse politiek. is oh. dat Amerikaanse politiek. Ja, ja, ja hij, is, hij is ook een grote vriend van Trump, zie ik erbij. Dit, ik vind dit een heel interessant verhaal. Ik ben ook benieuwd wat daarvan gaat komen. Ja, er zal wel niet veel van komen, maar ja, er zullen weer heel veel regeltjes bij gemaakt worden voor uh, providers en. Uh, ja, dat het allemaal nog moeilijker gemaakt wordt om een WhatsApp op je telefoon te installeren of zo. Nou, hij dus, daar bedreigt, die bedrijven die dat doen, die, die, die bedreigt die zelfs met een, uh, met een hele grote rechtszaak. Dus ja, aan aan hij meent het wel serieus. Ja, ja. Als jullie het versleutelen en zij praten over terrorisme, dan zijn jullie daaraan uh, medeplichtig. Ah, ja. Nou, en hier wordt een draai aangegeven dat alle sleutels altijd opeisbaar moeten zijn door de overheid als het uh, om een terrorist gaat. Ah, ja, het doet me heel erg denken aan die zaak dat uh, op een gegeven moment allerlei mensen illegaal films gingen downloaden en ze toen van de providers de gegevens daarvan wilden hebben. Ja, uh, uh, ja. dus uh, daar nou een bekende rijtje er weer bij hè? Uh, wat was het ook alweer? Terrorisme, pedofielen en witwassers, ja die worden er altijd bij gehaald als excuus van uh, waarom ze jou uh, geen privacy willen geven of zo. En ondertussen wordt het dan voor bedrijven wel weer heel moeilijk gemaakt. Bijvoorbeeld, ik moest laatst belde ik mijn, de slaarsadministratie op van mijn werk, omdat er iets uh, niet goed was gegaan. En toen zeggen ze, ja dan moeten we even kijken bij jouw gegevens. En uh, ja, zegt ze, sorry we kunnen er niet bij, maar u moet even dat andere nummer bellen, dus ik bel dat andere nummer. En die van, van hetzelfde werk. En ze zeggen, ja, ja, wij kunnen u ook niet helpen, dan moet je weer dat andere nummer. Dus uh, ja, die heb je net gebeld. Ik zeg, maar wat is nou het werkelijke probleem? Ja, wij mogen niet bij uw gegevens vanwege de privacywet. En die andere partij van, van het werk mochten ook niet bij mijn gegevens van het werk mijn vanwege de privacywet, weet je wel. Ja, wij zelf Terwijl ik zelf bel over mijn eigen gegevens. Ja. Dus ja, dus de, de, dan in één keer is privacy wel oké, okay, maar uh, om jou te frustreren. Maar uh, mm -hmm. ja, is het staat op een heel staan. Ja, het ergste is dat dit, dit gaat dan ook weer overwaaien naar Nederland, hè, wat die doet, als het aangenomen zou worden. Nou ja, als, het, dit een, als die techcompanies echt worden aangeklaagd. Ja, ah, zitten best wel mm. wat Amerikaanse bedrijven tussen. Noem bijvoorbeeld een Apple. Die dan ineens dat soort dingen niet meer mag doen. Ja, nou, al die mensen in Nederland met een iPhone. Die zitten dan ook met een probleem. Mm. Yeah. Facebook is ook uh, Amerikaans, als ik me niet vergis. Huh? Yeah. Dus, dus, WhatsApp, Messenger, uh, Insta-messages. Allemaal uh, een probleem. Mm. Dat ja, ja dat die nu claimen dat juist nu het probleem eigenlijk ligt. Omdat ze wel bedreigd worden met... Uh, uh, allemaal dit soort woorden, maar dat het dus geen heldere regels zijn. Dus die bedrijven die weten totaal niet waar ze aan toe zijn. En die overheid die zegt, uh, ja we gaan ze strafbaar schelen voor terrorisme, dus het is ook een beetje ja, ja dan andere kant kun je zeggen van uh, supply and demand, En zeggen van, uh, ja we hebben geen, geen duidelijke regels. Dus zegt Lindsey Graham, oh hoor ik hier wat, uh, jullie willen duidelijke ja. regels. <lacht> Oké, supply and demand. Mm -hmm. Ja. <lacht> Dus daarom moet je nooit om duidelijke regels gaan klagen. Uh, want komt er altijd een politici bij jou langs met duidelijke regels, toch? Zeker! Ja, het is nou in Nederland ook een beetje aan de gang met een bitcoin, hè, als we mag. Het, is, het loopt allemaal nu een beetje, die dingen die zouden, uh, bijvoorbeeld, dit is toch ook niet nieuw, uh, waar we het nu over hebben, deze end-to-end -end encryptie, dat ze dat willen, illegaal willen maken. Heeft er wel vaker een politicus iets over gezegd? Ja, ja, ja, het speelt al heel lang natuurlijk, hè. Ja. Maar uh, even kijken hoor. We ja, hebben hier nog een berichtje. Uh, ja, we gaan even naar een blokje belasting. Uh, mogelijk een belasting op belastingaangifte. <laughs> dus, ja, het klinkt een beetje dubbel. Toch... Je betaalt dat belasting. Ja, toch... <laughs> Johan, volgens mij doen ze dat gewoon omdat ze een opstand willen. <laughs> ze willen meer, meer ze willen de, de, de LP, de Libertaire Partij, zoals ze het tegenwoordig heten, uh. aan een zetel helpen. Dus uh, ja. De, Waarschijnlijk was er een beleidsmedewerker die ook bij de libertaire partij zit. Die denkt van ja, hoe lokken wij meer volk naar de LP toe? En als je dan, dan meedoet op de Nationale Vrijwilligersdag, dan krijg je een coupon om gratis belastingaangifte te doen. Zo is het. Ja. Ja. Dat je ja. Na, ja. Dat, maar dit, dit is natuurlijk. Uh, hij heeft het al wereld maar Dit is een verhaal van minister Raymond Knopson, Binnenlandse Zaken. Die is nou net in november aangesteld, hè? En uh, wat ik begreep op BNN Nieuwsradio is dat zijn doelstelling is om de belastingdienst weer uh, saai en degelijk te maken. Dan had hij zijn doel behaald. Nou, uh, bij deze. Hè? Ja, uh, uh, het is nou een en, beetje de Wild West cowboy. Nou, goed. Ja, ja, ja, maar bedrijven die moeten, die moeten al betalen om in te loggen op, uh, op het belastingaangiftesysteem. Dat is ook net uh, sinds dit jaar. Dat is wel heel ingewikkeld. Die betalen zo 30, 40 euro zeg maar. En dan kunnen ze software van een derde partij gebruiken. En voor burgers ja, dan zou dat er misschien aan zitten te komen, maar heeft hij nu toch ook weer ontkend op Twitter. Maar hij kan voor de toekomst niks garanderen. <laughs> dus hangt ja. nog steeds een zwaard van Damocles boven, ja. uh, boven ja, ons, ja, ja, zeg maar. Ja. Ja. Absoluut. Ja. En ze gedragen zich als een bedrijf, hè. In, in die zin dat ze dan geld willen voor diensten die ze leveren. Dus ook dit ja. jaar niks is gratis. Maar als je ze dan toch als een bedrijf ziet, ja, dan zijn ze een ongelooflijke monopolist natuurlijk. Wat zegt de onderbuik van Henk hiervan? Uh... Nou, ik kan me voorstellen dat mensen hier uh, enorm krankzinnig uh, op, uh, van worden. Daar, zo daar ook op uh, reageren. Dan nou, uh, gaan ze uh, zeggen, potverdorie, en nu gaan wij LFP stemmen. <laughs> nou, ik heb er toch ook al wat socialistische vrienden van mij over gehoord. Die zeggen, die belastingdienst is helemaal gek geworden. Ja. Dus het ligt niet alleen aan ons. Hè? Nee, nee. nee. Uh, je hebt een bepaalde gevoel nodig uh, bij de overheid... Bijvoorbeeld, wat de verhoudingen in het land zijn. Hè? Ja. En um, nou, ja, nou kent uh, Belastingdiensten zo'n lange traditie, hè, dat als je bijvoorbeeld vragen hebt, uh, nou, dat je dat kunt stellen, weet je wel. Uh, en dat ze daar dan een beetje hun best voor doen om dat uh, mogelijk te maken. Het wordt al wel steeds moeilijker. En, maar als je nu zelfs moet betalen, zeg maar, uh, voor je belastingaangifte, dat is geen belasting, maar servicekosten. Dan, uh, ja, weet je, om dit soort dingen. daar braken vroeger revoluties uh, voor uit. Ja, ja, uh, ja. Uh. thee overboord gooien en zo. Ja, dus, ja. Uh, Het is bijzonder dat iemand een balletje als dit durft op te werpen. En, ja. en het is ook ja. raar dat die minister uh, dit niet gelijk van tafel ge uh, veegt. Ja. Uh, misschien. Ja, maar. Maar dat dat heeft hij wel gedaan. In een tweet daarna heeft hij gezegd, nou dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Ja, ja. hij zou moeten zeggen, het gaat nooit gebeuren. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Misschien voelt hij zich om de een of andere reden toch uiteindelijk genoodzaakt om dat alsnog door te voeren. Ja, de overheid die komt altijd geld tekort, toch? Ja. ja, misschien zit er iets achter van, uh, we moeten iets van daadkracht uitstralen. En, uh, wat, wat ik dacht is dat het misschien, uh, tenminste lijkt me wel logisch, want de Belastingdienst heeft te druk, hè? dat is uh, bekend. Hmm, en om het wat minder, dat, om wat minder binnen te krijgen, denk je denk ze van. Nou, we zetten een drempel op. Dus dan maken we. Ja. Uh, misschien dat er, dat er dan bij uh, was gekomen dat belastingaangifte nee, niet meer verplicht is. Maar ze, ze sturen jou gewoon een, een, een, een, een, een, een aangifte toe. Ga je hiermee akkoord? Prima, hoef je niks te betalen. Maar wil, ga je dan een, een, een aangifte doen van. Nee, maar het is zo en zo. En ik krijg toch nog iets terug. Dan moet je die 65 euro betalen. Dat Snap je? Dat klinkt, op, dat klinkt wel aannemelijk. Ik denk niet dat ze uh, het zouden doen omdat mensen dan wel of geen aangifte zouden gaan doen, want dat kunnen ze natuurlijk niet kiezen. Nou, wat, wat ik eerlijk gezegd dacht, is dat uh, toen jij er net over begon, van, oh nu gaat die uitleggen dat ze die uh, hele belastingaangifte aan een bedrijven hebben geoutsourced en dat die bedrijven betaald moeten worden. Dus dat ze dat niet zelf gaan betalen en die extra kosten dat die burgers dat nu moeten ophoesten. Ja. Nou het is dat een, kunnen... een overheid die moet geld binnenharken voor alle plannen die ze voor de gemeenschap uh, hebben. Dus hoe kunnen ze dat het beste doen? En ik denk dat als jij een 25 euro uh, uh, administratiekosten in rekening brengt sowieso, dan kun jij dus... Ontzettend effectief van iedereen die 25 euro ontvangen. Dat betekent dat alle mensen die 0 euro belasting betalen. Ineens toch 25 euro belasting betalen. En ik denk dat er heel veel mensen 0 euro inkomstenbelasting betalen. Omdat ze voor wat, wat, wat voor reden dan ook. Uh, met vrijstellingen en aftrekposten En weet je wel. Maar dan moeten ze alsnog. 25 euro, daar komen ze niet meer aan onderuit. Want dat zijn de administratiekosten die aan iedere transactie verbonden is. Laten we dat nou eens uitrekenen. Hè? Als je in Nederland zegt dat je 10 miljoen belastingbetalers hebt, keer 25 euro, dan zit je op uh, 250 miljoen. Dan ja. heb je zomaar even extra binnen. Ja. Huh. Op een andere manier, inderdaad, die je sowieso dan krijgt. En dan kun je dus zeggen, nou ja, als ik die dan sowieso heb, dan hoef ik 250 miljoen euro minder belasting te heffen. En dan uh, geef ik iedereen 1000 euro, kun je dan zeggen. En <lacht> dat zei we <Ruud> het ook, ja. <lacht> Ja, dat was ook het bruggetje. Maar ja, kijk, het is uiteindelijk, vind ik, de ophef ook weer nergens over gaan. Want je betaalt toch wel, het gaat over belasting betalen. Dus of je nou 25 euro administratiekosten over belasting betalen, uh, de hele aangifte is het hele punt. Weet je wel, dus, mm, ja, het, hoe dat ik het dan weer zie, maar, ja. nou goed. Harde benen er alleen in. Ze hebben me verteld dat ik hier op de goede plek zit. <lacht> Maar stel dat nou door zou zijn gegaan en er wordt dan 25 euro, dan zal het niet bij die 25 euro blijven. Hè? Dan gaat het natuurlijk steeds meer omhoog, want ah, ze hebben weer heel veel moeite met het verwerken van die... Ja, er is, is weer een andere vorm van diefstal en dat is inflatie diefstal. en dan moet het allemaal geïndexeerd nee, nee, nee, worden. Het is juist een heel soortje bij de belastingdienst, met het verwerken van al die gegevens. Maar dit worden eigenlijk gewoon nog eens extra gegevens erbij, weet je wel. Dus dan oh, moet, jij... moeten die kosten weer omhoog, want dan moeten er steeds meer mensen bij en, en, en nou ja, goed. De, uh... de kosten kunnen omhoog gaan omdat er te weinig aangiften zijn. De kosten kunnen omhoog gaan omdat er te veel aangiften zijn. Uh, ja, in ieder geval de kosten gaan omhoog. <laughs> Ja, eh, want eh, laatste, qua, eh, laatst kwam ik een verhaal tegen over eh, afvalstoffenheffing. Eh, een aantal gemeentes, waaronder die eh, van Groningen dan, die ja. willen dan divtar invoeren. Dat betekent dat je betaalt voor eh, de hoeveelheid afval die je aanbiedt. En eh, dat schijnt dan ergens, ik kon de afkomsten niet, eh, kon ik niet achterhalen. Maar iemand zei zo van, nou bij ons in de gemeente... Werd dat ook ingevoerd, maar toen zeg moest maar, uh, de kiloprijs omhoog, omdat het te weinig afval werd uh, aangeboden. Uh, ja. Dat soort grappen, ja. Ja, dan en, is het beleid uh, te effectief, ja. Ja. Uh, in, in, in wezen, zeg maar, uh, als de overheid zich uh, zo uh, uh, graag als, als een bedrijf uh, uh, wil uh, opstellen. En volgens mij had ik laatst er nog ook zo over van. Uh, uh, nou, in ieder geval, de gemeente Groningen wordt uh, geleid als een concern. Hè? En dan heb je dus ook echt iemand. En dat is uh, die één of twee plaatsen onder de uh, burgemeester staat. Um, en dan aan het top van de ambtenarenapparaat. Uh, die dus zo'n 3000 ambtenaren onder zich heeft. Zo'n iemand heet ook een concern manager. En als ja. je dat dan zeg maar. Uh, als je het zo bekijkt, hè, dus voor elke dienst moet betaald uh, worden, ja, uh, werk dan ook aan uh, jouw uh, dienstverlening. En, dus dat uh, is de uh, functie die, uh, die, die meneer Uilenbroek laat gemist heeft van gemeentesecretaris. Ja, uh, nee, nee, dat is een gemeentesecretaris. Dat is iemand die overal uh, uh, zijn goedkeuring aan moet uh, uh, verlenen. En die macht heeft over hoe de uh, informatieverstrekking uh, naar. Um, de van en naar de raad, uh, geloof ik, uh, gaat. Dus uh, hij heeft best wel veel macht. Uh, nee, de concern manager, ja, die, die uh, kijkt dus echt naar de getallen en uh, ja, naar de hiërarchie, denk ik. Ja. Mm -hmm. Dus uh, en die, uh, die van Groningen komt volgens mij ook echt in een, uh, in een dikke slee uh, aangereden met de chauffeur, dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. Ik heb wat over, uh, over Leerwarden ook wel eens gehoord. Toen hij uh, uh, liep toen een keer mee op die gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk een jaar of vijf geleden of zo. En daar wees hij, uh, uh, Klaasje Wassenaar van, van de LP. Die wees het zo mooi aan in de stad. Die zei: Kijk daar allemaal mooie gebouwen. Mag je drie keer raden van wie die zijn? En dat was allemaal, waren allemaal overheidsgebouwen. Dat waren de enige mooie, goed verzorgde gebouwen in de stad nog. Hmm. Uh, uh. Ja, dus, uh, ja. Ja, nou ja, verschil moet er zijn natuurlijk. Maar, ja. uh, ja, dat, um, ja, sommige vakjes zijn net wat uh, verschillender. Mm. En um, ja, het is dan ook denk ik een heel raar volk. Dan uh, zit je aan de top van zo'n apparaat. En ik kan me ook niet voorstellen dat je altijd meest op de. dat je naar hoger, uh, zelf naar boven hebt gewerkt op de meest ethische, verantwoorde wijze. En. Mm. Uh, en uh, volgens mij uh, benader je dan ook uh, op zo'n functie met, uh, met uh, naar de balken en norm. Volgens mij worden echt vrij goed betaald. Terwijl, uh, nou ja, ja, weet ik veel. Ik kan me niet anders voorstellen hè, dat je dan uh, één keer in de soft tijd, uh, dan uh, rij je dan met je limo uh, naar uh, het stadhuis. En uh, je zegt tegen je ambtenaren: nou, het kan beter. En ja, je gaat je gaat weer naar huis. Maar goed, misschien denk ik daar te simplistisch over. Maar we gaan even naar de gouden handdruk toe. En uh, dat is ook weer een belastinggerelateerd uh, een nieuwsbericht. Want ja, het gaat hier om uh, medewerkers van de Belastingdienst die met gouden handdruk uh, zijn vertrokken. En die mochten weer terugkomen. Ja, dit is een beetje een randevo bericht hè, want dit heb ik vaker gehoord, toch? Ja, dit is van de overdag. ik heb een paar weken terug al. Ja, maar het was ook een paar jaar geleden. Ik bedoel, we hebben het eerder behandeld. Eerdere jaren hebben we dit soort berichten ook gehad. Het uh, speelt al ja, wat dus langer dus, is, maar. Ja, dat dus is dus kennelijk gewoon een patroon dat erin zit. Die mensen, maar even voor de helderheid, die mensen zijn dus vertrokken, er moesten massaal mensen weg. Ik geloof wel tegen de 6000 of zo. Uh, maar de Belastingdienst zit vervolgens met te weinig mensen. En moeten dan dus toch weer mensen gaan aannemen. En hun redenering is dan: ja, het kan dan zomaar zijn dat degene met de meeste ervaring en de, en de beste kwalificatie en de, en de meeste uh, jaren bij de Belastingdienst dan toch niet wordt aangenomen. Ik denk, ja, maak dat de kat wijzen? Ja. Als je iemand daar kunt krijgen die, uh, die gewoon zwaar ervaren is, die precies weet wat hij moet doen, dan neem je die toch aan. Uh, uh, in plaats van iemand die net komt kijken en eigenlijk van toe nog blazen weet. Ja, maar dat is iemand die ze eerst uh, met, uh, met zijn afvloeiregeling eruit hebben geconsoleerd. Ja, maar de vraag is waarom? Een uh, uh, Nee, nee, nee. Dat is volgens mij net al verteld. Uh, er moesten, moesten meer mensen ja, uit. Er zijn mensen die, die, die weten van, oh, oké, okay, nou, dan ga ik eerst eruit en dan kom ik zo meteen weer terug. Mm, Daar pakken we gewoon even lekker een bonusje mee. Ja. Er was een uitkoopregeling gemaakt. omdat ze dus ja. met te veel personeel zaten. Maar toen was die uitkoopregeling zo populair. dat ineens iedereen vertrok. Oh. En ja, nou, hebben ze dus, nou zijn ze dus weer mensen aan het aannemen. En dan blijkt dat er vaak mensen bij zitten. die van die uitkereregeling uh, gebruik hebben gemaakt. Mm -hmm. ja, ja, dat is wel apart, hè? Ja. Soms, soms heb je mazzel En in sommige baantjes heb je uh, meer mazzel. Ja, dus, uh, ja. Ja, ambtenaren hebben het uh, echt vrij goed uh, geregeld uh, met dit soort dingen. En uh, ook met het idee van dat als zij hun werk niet doen... dan stort de hele samenleving in elkaar. Ja. En uh, ja, ik denk dat dit daar een gevolg uh, van is. Wat doe je er tegen? Het is echt een ontzettend groot uh, apparaat. Nou ja, we hebben het toch ook uh, regelmatig over gehad... van dat als een kabinet... Uh, uh, voorneemt om uh, het ambtenarenapparaat te verkleinen, dan uh, de eerste stap is eigenlijk al uh, dat het ambtenarenapparaat daardoor vergroot, want uh, er moet een onderzoek gedaan worden, uh, ja, wie, er, wie er het meest geschikt is om af te vloeien, ja. dus dan heb je er al een aantal ambtenaren erbij. En, uh, nou ja. Ja. Ik heb me ook wel eens laten uitleggen dat als je in Nederland een wet wilt afschaffen, dat je dus een wet moet maken waarin staat dat je die andere wet afschaft. Hmm. Op die manier kun je dus ook steeds weer nieuw werk voor jezelf creëren. Ja, nou ja. En dan nou moet ja. ook weer gehandhaafd worden. Ja. Het, uh, het komt natuurlijk ook bijna uh, wekelijks uh, in het nieuws. Hè, van, het is ook uh, een rare wereld. Hè. Het is echt een hele eigen kijk op de realiteit. Uh. Op de werkelijkheid, uh, als je in het ambtenarenapparaat uh, zit. En heel vaak heb je natuurlijk ook gewoon uh, tegenstrijdige regels. En uh, ja, dan heb je weer een ambtenaar nodig die uh, daar een project van maakt om uh, de boel weer glad te, te strijken. Uh, ja. zo, uh, zo hou je jezelf inderdaad wel bezig. Uh, ja. uh, ik, ik begrijp, ik begrijp zeg maar de, de roep zeker wel hè, om het aantal regels... Uh, te verminderen en uh, aantal, am aantal ambtenaren uh, te verminderen, dat soort dingen. Maar het is echt een heel nak hardnekkig probleem, te vergelijken uh, nou ja, met voetschimmel of zo. <laughs> maar over hardnekkige problemen bij de Belastingdienst gesproken, dan hebben we hier nog een berichtje over het ICT-systeem. ICT, uh, hier wordt het het chaotische nieuwe ICT-systeem genoemd. Nou, dat is dus waar we het ja. net over hadden, dat die, dat die ondernemers nu dus al moeten betalen om hun belastingaangifte te doen. Dat moeten ze dus betalen voor het gebruik van dat ICT-systeem. En dat blijkt dus ja. helemaal niet goed te functioneren, ook nog eens. Nee, dus nee, het levert nee. alleen maar extra problemen op, ondanks dat ze ervoor moeten betalen. Dat lijkt wel het uh, stem-app uh, stem bij uh, de Democratische Partij, of zoiets. <laughs> <laughs> nou, uh, dat is weer heel interessant. Dat was eigenlijk gewoon een uh, bedrijfje van, ik geloof Piet Budijitsch, die oh, ja. zat er een beetje in, of had er links mee, uh, die, had het, uh, die had het appje aangeboden, zeg maar. Dus, uh, Oké, okay. ja. maar desalniettemin kwam die er bijna als winnaar uit, geloof ik. Ja, ja, en, en nu smeren... Ook gelijk met uh, Bernie, ja. Uh. Ja, nou ja, die DNC die schijnt dan die Bernie Sanders uh, niet uh, te hebben, omdat die man uh, te veel verandering wil. Dus nu smeren ze zeg maar, die uitslag zoveel mogelijk uit, zodat als uh, New Hampshire komt, dat, uh, dat die buddy Buttigieg uh, nog uh, een beetje vooraan staat. Want hij is veel meer van, uh, ja, van het establishment, zeg maar. Hè. Hij is ook de CIA, vrij, soms wel, wel redelijk wat vrije rechtse standpunten. En uh, ja, veel meer geliefd bij de gematigde democraten, zoals dat dan heet. Uh -huh. En uh, ja, uh, ja, dus uh, in weer, uh, wederom wordt die Bernie Sanders uh, zijn oren aangenuit, uh, wat dat betreft. En dat heeft ook mee te maken met dat die Joe Biden eigenlijk uh, gewoon zienderoogend aan het uh, aftakelen is. Die uh, trekt het uh -huh. gewoon. En uh, ja, dus daardoor moet hier uh, Piet Buttigieg ineens uh, naar voren worden geschoven. Ja. Maar goed, uh, maar uh, ja, we gaan zo meteen ja. nog even verder praten over Amerikaanse politiek. We hadden ja. het eigenlijk over uh, het goudische nieuwe ICT-systeem van de Belastingdienst. Ja, nou, ja, wat hier wel staat is dat ook die uh, meerderheid in de Tweede Kamer, die, die sluit zich eigenlijk aan dat bij, bij het protest van, uh, van die ondernemers, dat ze daarvoor zouden moeten betalen. Dus het zou dan zo kunnen dat dat hele, hele idee, dat het hele plan wat er nu ligt, dat dat, dat uiteindelijk er weer uitgebonjeerd wordt. Mm -hmm. Zelfs binnen de Belastingdienst is daar verzet tegen, omdat ze wel het idee hadden dat, uh, dat er politieke weerstand tegen zou komen. Dus ik denk het mm -hmm. dat het uh, binnen, binnen dit jaar nog wel eens zou kunnen dat, uh, dat die betalingsregeling daarvoor wordt afgeschaft. Ook. En er zijn ook heel veel organisaties die helemaal niet van het systeem gebruik kunnen maken. Mm -hmm. Omdat ze zich niet in het, in het handelsregister van de KVK kunnen inschrijven. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Zoals, bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld kerken of zo. Die kunnen dat helemaal niet. Ja, Maar dan hebben we ook nog een uh, miljoenenstrop voor uh, gemeenten door bedrijfjes die WOZ-waarden aanvechten. Dit is prachtig, oh. hè? Uh, oh. Dit is zo mooi. De, de, de gemeente die, die staat burgers toe om, in, in, uh, nou ja, om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente die stelt dus een WOZ-waarde vast. Nou, dat kan belastingtechnisch technisch wat vervelend voor je uitpakken, dus daar kun je bezwaar tegen maken. Maar om die bezwaar te behandelen, daar worden allerlei bedrijfjes ingehuurd, hè. En die, uh, die maken dan taxatierapporten, bezwaarschrift, uh, zijn bij hoorzittingen, hoorzitting, een et cetera. En dat moet allemaal betaald worden. Nou, dat doet de gemeente dus. Maar wat doet de gemeente vervolgens ook? Die denkt, hé, hey, maar nu komen we niet uit met, uh, met onze financiën, dus dan moeten de belastingen omhoog. dus... <laughs> Feitelijk als jij een, uh, een aanvraag doet om je woz waarde bij te laten stellen, dan zadel je daarmee de gemeenschap op met een hogere belasting. Mm -hmm. Ja, dat ja. wordt een beetje, ja. Al te een beetje al te absurd, weet je wel. Ja, maar op Uiteindelijk op is... moet de rekening betaald worden, hè? en dus het moet links of rechts uh, om, moet het, uh, moet het er komen. En ja, uh, de nou ja, woz waarde want... kun je kun je over koe handelen? want dan zegt de gemeente... ja, we hebben net een nieuw park aangelegd... en dan zeggen de mensen van... ja, maar zo zwaar telt dan niet mee dat park, weet je wel. Nou, en dan... Ja. Ja, het, Wat dacht je ervan is... om, om heel die, heel die WOZ-waarde... niet als basis te hanteren voor de gemeentebelasting? Dat, misschien is dat ja. ook een idee, hè? Ja. Oh, juist, ook dat, ja. Uh, omdat ze zo'n getal hanteren voor een... nou, toch best wel redelijk bedrag aan kosten ieder jaar. Hmm. Uh, hmm. Ja betaalt het zich af om daar een paar honderd euro aan kosten voor te maken om dat getal naar beneden te krijgen. Want dan kun je zomaar, als je het eenmaal hebt aangepast, telt het vanaf dat jaar ook door. Want dan zijn de cijfers naar beneden gesteld en dan heb je volgend jaar, kennelijk was het, het getal te hoog. Dat is niet ineens terug omhoog gegaan dan, dus dat blijft altijd laag. Dus hmm. het is wel economisch, uh, ja. Uh, ik, denk, ik denk dat bezwaarrecht, dat, dat is wel heel belangrijk. Als dus de overheid een beslissing Abspril. neemt. Hè, dat je bezwaren uh, kunt maken. En dat, uh, en dat het er nu zo in het krantje staat. Ja, dat is natuurlijk hoe een journalist het, uh, het uh, opschrijft. Ja, maar eh, wat wil je eraan veranderen? Ja, ik denk dat dit erbij hoort. Weet je wel? Ik denk dat dit ook... Het spel is wat tussen uh, overheid en burger uh, hoort te spelen. De overheid, bes ja, ja. Hè, de overheid uh, beslist wat. Nou, daar uh, vindt de burger wat van. Uh, zeker als het over zijn eigen geld uh, gaat. En uh, ja, da daar hoort een bepaald uh, proces aan uh, uh, vooraf te gaan. Nee, hoe meer dat uh, geautomatiseerder wordt. Yeah, of, ja, uh, yeah, hoe afgedicht, hoe, uh, hoe onrechtvaardiger het uiteindelijk zou worden, denk ik. Hangt een beetje vanaf hoe je het algoritme programmeert, zullen we zeggen, maar... Maar ja, wat ik wel denk is dat uh, de gemeente die heeft bepaalde kosten, hè? Dus zeg maar die leveren bepaalde diensten, misschien niet dingen waar je op zit te wachten, maar ze leveren ze toch. Die moeten betaald worden, dan denk ik, nou stuur mensen dan gewoon een rekening voor die diensten waar ze gebruik van maken, in plaats van soort generiek maar te kijken hoeveel hun woning waard is. En op basis daarvan ze belasting te laten betalen, dat is toch een beetje raar. Uh, nou ja, ik weet niet, ik denk dat sommige dingen zijn ook uh, lastig te berekenen, weet je wel soms. Sommige dingen heb je ook een, een, een verzekeringsmodel uh, voor nodig, uh, um, ja, zorg bijvoorbeeld. Uh, het is je... lastig, uh, ja. zou je het anders op hoeveelheid kinderen moeten doen of op, uh, ja. weet je wel, dan krijg je allemaal, je moet ergens een kwotum vandaan halen en als je dan, nou ja huizenprijs is op zich, zegt wel iets, hè? als jij in een duur huis woont dan heb je waarschijnlijk ook meer centen. Ja, ja dat is uh, draagkracht. Uh, ja. Ik bedoel, uh, uh, in, in Finland bijvoorbeeld, uh, als je daar uh, een, een, een, een uh, verkeersovertreding gaat, dan dat, uh, gaat naar rato van je bezit en inkomen. Dus daar kun je gewoon uh, makkelijk een ton uh, betalen voor een verkeersboete. Uh, ja, het is maar net hoe je het verdeelt. Ik bedoel, ik denk dat heel veel gaat hier ook in mis omdat mensen... Uh, Zeggen van, nou, ah, dit is niet eerlijk, weet je wel. En dan moet het weer verdeeld worden. En dan zegt de ander weer, ah, het is niet eerlijk. Ik bedoel, ja. Um, het, ja, waar voorop staat, denk ik, dat burgers sowieso uh, uh, individueel bezwaren moeten kunnen uh, maken. En, uh, ja, en dat houdt de overheid ook scherp, weet je wel. Omdat uh, ja, in, de, in de krochten van... Uh, ...van de archieven, daar kan nog een regel liggen van... Uh, ...oh ja, dit hoort er ook nog bij... Waar dan niet aan gedacht is. Maar, maar de... dit he die hele gedachtengang die speelt, speelt zeg maar wel binnen het kader van dat de overheid überhaupt een legitieme organisatie zou zijn. Dat vinden we op zich al een hele rare gedachte. Ja, er dus zouden uh, een aantal andere mensen uh, denken daar uh, weer anders over. Want die hm. Dat zijn daar... meestal mensen die dus... van de overheid afhankelijk zijn. Die denken uh, daar dan anders over. <laughs> ja, nou ja, of... Uh, ja, Henk, Henk, Henk, ja. uh, kijk, uh, <coughs> kijk, oh, nou ben ik weer kwijt wat ik wilde zeggen. <laughs> ja. uh, nee, je, je hebt er ook van, ja, er, er moeten gewoon uh, de kosten betaald worden, hè? Nou, dat snappen wij ook, maar het punt, punt is, zoals het nu is uh, georganiseerd, zijn heel veel mensen die, uh, die van de overheid, het ruik van de overheid meesnoepen, als het ware. Terwijl uh, als je het op, op meer op de manier doet zoals uh, de Albert Heijn of de Jumbo is georganiseerd, uh, die moeten nagaan denken van hoe zij hun eigen bedrijf op, op hun eigen bedrijf kunnen bezuinigen. En niet, om niet de rekening bij de consument te laten er zitten. Maar met, met de relatie overheid-burger is het zo van, uh, de burger moet maar denken van hoe ze de broekriemen uh, strakker moeten aantrekken, weet je wel, om nog de rekeningen te kunnen betalen van de overheid. De dus, staat dus precies andersom, snap je? Omdat daar de relatie uh, is gewoon zonder uh, dwang. Ja, ja, nee. Bij ja, nee, nee, de dat supermarkt is zo, daar, daar kan je nog kiezen. Als je als de Albert Heijn niet bevalt, dan ga je naar de Jumbo toe. Dat snap ik. Alleen uh, voor ja. sommige regelingen, zoals bijvoorbeeld uh, zorg. Ja, daar heb je toch een bepaalde... Uh, in in uh, socialistische termen heet het dan solidariteit voor nodig. Dus je zegt, uh, dat, wordt, dat wordt met dwang uh, af. Uh, ja, maar de zorg zit weer zo in elkaar dat er, dat er heel veel, uh, ja, laat ik ze maar gewoon parasieten noemen. want die adviesbureautjes, weet je wel, met de ex-politici erin. Die, die snoepen het meeste weg. Natuurlijk. Ja, er ja. Ontstaat, dus ontstaat ook links en rechts uh, uh, corruptie. Um, ja, maar de zorg heel veel. <laughs> nou, nou ja. en, en, en de verpleegsters uh, en de... Hè? We komen er dus zometeen ook nog op bij, die, uh, bij Jacob Hornberger, hè, de Amerikaanse uh, kandidaat weet je, voor de voor libertarische verkiezingen. Uh, maar het zijn basisgedachten die hier ook voor toepassing dan, uh, hey, ja jongens, uh, gedwongen solidariteit is helemaal geen solidariteit. Ge gedwongen uh, liefdadigheid is helemaal geen liefdadigheid. Als mensen liefdadig willen zijn, dan moeten ze dat vanuit hun hart doen. Niet omdat ze dat opgelegd worden. Zo van, hé, hey, ga jij maar eens liefdadig bijdragen aan de zorg voor deze uh, zorgbehoevende persoon. Nee, dat ja, is een hele daar, rare gang van zaken. Maar daar is, daar is uh, het sociale vangnet ook niet uh, voor bedacht. Het, sociale ja, maar het is er wel voor gebruikt. Hè? Nee, het is bedacht om er gewoon te zijn en om een aantal dingen in, in, in banen te leiden. Bijvoorbeeld uh, armoede een richting te geven, uh, arbeidsomstandigheden een richting te geven, uh, mensen ook uh, uh, vrijheden te geven. Ik bedoel, uh, economische angst voor uh, ziekte. Uh, Arbeidsongeschiktheid uh, of arbeidsloosheid, uh, dat, dat heeft ook uh, vrijheidsbeperkende werkingen. De angst zelf is heel vrijheidsbeperkend. Als de overheid zegt van, nou, wij stellen gewoon een systeem op uh, die een vangnet uh, biedt. En hoe uh, autistisch dat ook zeg maar is, want als je zo een relatie aan zou gaan van uh, hè, van jou goed. Uh, voor jou goed wil, uh, bied ik een vangnet aan. Nee, je hebt het maar te accepteren ook. Ja, natuurlijk vatten mensen dat niet op als uh, uh, naasteliefde. Nee, dat vangen ze op als een dreigement. Mm. Uh, als, uh, uh, hoe heet dat, uh, extorsie uh, uit, uitbuiten. Af, Afpersing, ja. ja. Uh, maar het feit is wel, uh, als... Uh, je iets van een systeem draaiende hebt, nou, dan kunnen mensen daar uh, ook uh, gebruik van maken. En, of misbruiken. Uh, of misbruiken, ja. En ja, goed, hè, door angst voor misbruik, uh, dat ondergraaft de legitimiteit van zo'n systeem natuurlijk ook. Hè? Ja. Uh, als je uh, 1 miljoen mensen van iets kan voorzien, en iemand gaat er bedenken, ja, maar wat nou als één iemand fraude kan plegen? Ja, weet je, dan ben je daar ineens met je gedachten bij. Um, en um, dingen als um, bijstand of uh, uh, werkloosheid, uh, uitkering en zo. Um, in, hun serviceverleden, uh, in een serviceverlening gaat ook heel veel stroef door hun wantrouwen naar uh, de burger toe. En um, nou ja, ik merk zelf dat uh, de overheid, uh, in ieder geval de gemeentelijke overheid... probeert wel meer serviceverlenend op die vlakken te zijn. Dus uh, dat je min, door minder hoepels hoeft te springen om uh, in de bijstand uh, te geraken. Dat je tussen het wal en het schip uh, belandt, weet je wel. Het is, uh, als je zeg maar, als, als het idee is... Van, je moet voor jezelf kunnen zorgen, dan werkt het alleen als je voor jezelf kan zorgen. Het werkt niet als je dan uh, werkloos uh, wordt en op een of andere manier geen, niet, de, niet uh, de voorraad hebt om die klap op te vangen, of mm. niet de familie hebt om die klap op te vangen. Of, ja, of dat je niet eens ziek... De... Nou, ik dacht, dat, ik, ik dacht er vanmiddag nog over, dat, uh, ja, hoe los je dat dan op? En, en, je hebt het net over mensen die geen familie hebben, en misschien ook wel geen vrienden. Ik denk, ja, als je dan al niet voor elkaar krijgt om een sociaal netwerk om jezelf heen te bouwen, wat voor persoon ben je dan eigenlijk? Tjewel, ieder persoon in deze wereld heeft zo ongeveer wel ergens een beetje vrienden. En die zorgen toch een beetje voor elkaar, ook, ook buren die je hebt bijvoorbeeld. Dan ga je af en toe eens wat leen of je wist het wat uit of je doet een klusje. Uh, en je kunt elkaar op die manier op allerlei uh, vlakken ondersteunen. Dat ah. hoeft helemaal niet zo grootschalig en dat hoeft ook niet op een gedwongen manier. Ik bedoel, ja, op de, de manier die, die er nu ligt, betekent dat dat de vrijheid tussen aanhalingstekens van de persoon die bijstand geniet, uh, dat die ten koste gaat van de vrijheid uh, van de persoon die dat moet betalen. Dat lijkt me niet wenselijk. Um. Ik woon in uh, Servië, daar is de bijstand natuurlijk iets lager als je er al voor in aanmerking komt. Um, en als je dus bij, in een overheid als Nederland, waar heel veel voor de burgers geregeld wordt, als je uh, in zo'n samenleving leeft, merk ik, nu ik in een andere samenleving leef, hoe individualistisch dat zo'n samenleving dan daarvan wordt. Want als jij een probleem hebt, dan ga je niet naar je buurman om te vragen, kun je mij helpen met het een of het ander. Want je wordt geacht naar je overheid te gaan en, en die heeft toch cent zat en die gaat jou vertellen wat je moet gaan doen om weer aan... Er bovenop te komen. En uh, ik denk wel dat het daardoor moeilijk is om in Nederland je de boven water te houden, zeg maar, uh, met vrienden en kennissen, als een land waar een overheid een minder grote rol speelt. Dat geloof ik graag. Um, want uh, je krijgt sowieso. Uh, um, werkende mensen hebben uh, hier in Nederland al mo moeilijk om uh, met elkaar af te spreken. Ik denk dat. Uh, ja, ik denk dat de werkdruk uh, best wel is toegenomen uh, de laatste jaren. Mm. En, um, en als je in de bijstand uh, zit, dan is het ook wel lastig om. Um, dan heb je misschien wel de vrije tijd, wel, maar je hebt niet uh, de geld om, het geld om uh, dingen met elkaar te doen. En uh, een hele andere rol is zeg maar voor mensen uh, na hun uh, een pensioen. Uh, als zij. Uh, uh, geen vrijwilligerswerk uh, oppakken, ja, dan met de loop uh, van de jaren, ja, dan kun je al wel snel uh, in, je, in een sociaal isolement uh, raken, want uh, je kinderen uh, werken en uh, nou ja, met je buren, uh, ja, probeer je misschien hetzelfde contact te krijgen als zij jou, maar... Ja, misschien wat Jorsi wat, uh, zegt, is dat zeg maar net uh, de drempel om, uh, om dat uh, niet zo aan te gaan. Uh, hè, het touwt je uit de deur gevoel. Uh, maar uh, ja, verder, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer van je vrienden doodgaan. Dus uh, ja. Nou, uh, dan moet je nieuwe vrienden maken. Hè? Ja, ja. ja dus, uh, maar daardoor denk ik ook. Eh, zoals in Nederland de verzorgingsmaatschappij is, uh, is uh, aangepakt, is, is het ook zeg maar te ver gegaan. En Dat hoor je ook al van mensen zelf. En mensen willen die solidariteit uh, ook wel. Dat merk ik in mijn vrijwilligerswerk ook. Ik, ik ga één keer in de wijk, uh, langs in de wijk, om de participatiesamenleving op wijkniveau eh, te promoten. Mm. Um, Daar gaat dan vanuit zo'n organisatie uit. In een gebouw waarbij we allerlei dingen doen uh, om elkaar te helpen. Uh, we hebben vrijwilligers die in kleine autootjes rondrijden. Om um, ouderen um, uh, nou ja, in de wijk uh, te vervoeren. Want ja, voor sommige mensen is 300 meter al een, uh, een etappe. En um, om zeg maar al die gaten die ontstaan... Met, zelfs, met zes kratten bieren op de achterdingen wel, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, met zelfs in de beste verzorgingsmaatschappij of, uh, ontstaan gewoon gaten. Door de regels, door gebrek aan regels. Uh, het, het gebeurt. Want ja, mensen laten zich niet zo vangen in regels. En... Um, ja, dus er zal altijd een beroep moeten zijn om, uh, ja, op, uh, hoe heet dat, hè, een netwerk inderdaad, hè, om je leven uh, draaiende te houden. Hè, het kan zijn in, in, in kennis, of, hè, dus dat je uh, dingen aan elkaar uh, uitwisselt. Uh, ja, ik had zo'n komiek, uh, Bill Burr heet die geloof ik, van... Uh, wat is het nou uh, elke keer uh, met die zwarte rappers uh, die opgepakt worden met, uh, met wapens uh, in een zak? Hebben ze dan geen blanke vriend die hun daar dan op wijst? <lacht> <lacht> ja. willen, ze zeg maar, uh, willen ze zeg maar elke keer een rapalbum door de telefoon vanuit de gevangenis opnemen? Uh, <lacht> Dat, uh, ja, soms heb je dus een verschijnenheid aan kennis nodig, weet je wel. Nou ja, op wijkniveau. Is het zeker altijd wel te vinden. Maar mensen kijken daar niet, niet, niet naar. Ze wachten op. Weet ik veel. Op God of op Den Haag. Of, uh, en zien de mogelijkheden hier in de wijk niet. En uh, ja, Dus al die verbindingen. In de wijk. Uh, die dienen wel gelegd te worden. Ja, maar die, die worden pas, pas echt snel gelegd op het moment dat, uh, dat mensen daar de noodzaak van inzien. Ja. En die noodzaak moet ook echt wel zijn om gezien en gevoeld te worden. En die zal niet komen als, als er steeds het hand boven het hoofd wordt gehouden. En ik denk uh, dat uh, als mensen vanuit hun eigen huis netwerk aan zeg maar, sociaal weerbaarder worden, hè, dus dat je gewoon de uitdagingen van het leven met elkaar uh, uh, aangaat. Mm. Ja, dat het ook vanzelf politiek niet aantrekkelijker wordt... om maar je als overheid je met zaken te bemoeien. Dus uh, op zich was ik heel gelukkig... met dat Willem-Alexander dan de participatiemaatschappij uh, uitriep. Mm. Alleen, ja, ik merk wel dat heel veel mensen daar uh, de kansen nog niet van inzien. Om uh, uh, zelf weer dingen te doen... Ondanks dat het uh, tijd kost, maar dat dat uh, de investering is die uh, heel veel uh, kan brengen wat dat betreft. Hm. Maar uh, jongens, ik, uh, zo meteen komen er nog meer uh, berichten die uh, ook weer hier met, met zorgen en dergelijke te maken hebben. Dus ik stel voor dat we dan, uh, dan, dan weer uh, dit verhaal weer oppakken uh -huh. met uh, de informatie die dan uh, vanwege het uh, toegevoegde bericht uh, ons, uh, tot ons komt. <coughs> maar um, ja, ik hoor even een jingeltje doorheen, want dan gaan we even naar een heel ander onderwerp. Ja. Hartstikke leuk. <treeks> oh, Oké, okay. Epstein did not kill himself. Um, ja, want het is vijf jaar geleden dat, uh, dat er iets gebeurde met uh, Charlie Hebdo. Uh, misschien weten jullie nog: dat is zo'n uh, tijdschrift in Frankrijk waar allemaal cartoons in gemaakt werden. Was iemand uh, was een beetje op spik getrapt en die begon daar te schieten. En uh, nou goed, de mensen dood. Niet leuk allemaal. En uh, ja, het was toen massaal en uh, hoe het? Ik, ik heb het zelf ook nog gedaan, hè? Van Suizu, uh, Charlie. Uh. Heb je dat gedaan, Johan? Ja, ja, ja echt waar. Ja, ja. En waarom dan? Nou, ik heb oh, toen wel een beetje een medeleven... Uh, ja. Ik heb toen wel Je sui... Ik heb toen wel uh, Je suis Carlo Fonseca of zoiets. Hoe heette dat bedrijf ook <laughs> alweer? <dat was>? Ja. <laughs> ja, dat was toch dat ene bedrijf wat genoemd werd in de Panama Papers. Hoe heette dat nou? Ah, oh, Carlos Fonseca. Uh. Okay. Carlos Fonseca, ja. Je suis ja. Carlos Fonseca heb ik ervan gemaakt. Oké, okay. eh... Ja, uh, uh. Maar Je suis Charlie, ja, ach... Ja, ja. Nou, maar. De, In medeleven te getuigen. Ja. maar wat los van wat daar omheen gebeurde, natuurlijk, was. Het voorval zelf was heel tragisch. Het ja. was best wel een, nou, een satirisch uh, weekblad, als ik me niet vergis, af en toe. En uh, ja, er begint dan gewoon iemand te schieten. Die denkt, daar ben ik het niet mee eens. Dat, uh, nou, is het afgelopen. Weet je wel? Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan ook niet. Dat is ook zo. Alleen de overheid ja. mag dat doen. Nou, <laughs> ja. je, ook dat. Is, precies. <laughs> Daar zijn we het dan even over eens. Ja. Nee, maar die, maar die mensen die, uh, uh, die er zijn, die, die, toen zijn heel veel mensen abonnee geworden. Ja, jongens, we zijn allemaal abonnee, uit protest zijn ze abonnee geworden van die Charlie Hebdo. En maar die abonnees die zijn inmiddels vijf jaar later allemaal wel weer afgehaakt. Ze zitten weer op het oude niveau. Uh, maar wat is nu wel het geval, al die redacteurs van Charlie Hebdo, die lopen nog steeds 24 uur per dag, zeven dagen per week met beveiliging om zich heen. En die kosten die lopen zo hoog op, dat zeg maar een, uh, uh, ongeveer een kwart van de inkomsten van dat tijdschrift, dat gaat gewoon op een beveiliging. Mm. Dus dat de impact die het vijf jaar later nog steeds heeft. Ja, er was ook weer een nieuwe rel, toch, afgelopen week of maand, van een of ander meisje wat op straat onheus bejegend was. En die daar toen uh, op social media een beetje een rel mee veroorzaakte. Mm -hmm. En toen werd dat ook allemaal weer teruggegrepen naar dit en ja... Zij had dus uh, ook uh, een ge geloof beledigd. Of tenminste, daar werd dan een onderzoek naar ingesteld of dat dat misschien gebeurd zou zijn. Hm. Ja, de Franse tiener Mila, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat ging over de islam Goed. ook. Die had, had kritiek op de islam. En dat is natuurlijk waarschijnlijk wel rondom uh, de jubilee van Charlie Hebdo. Ja. Ja, maar dat ging, er is een heel debat over, over de vrijheid van meningsuiting over losgekomen. Dat is in, in Nederland uh, eigenlijk nu ook zo, hè? Waarom ze geen kritiek op geloof mogen hebben? Ik bedoel, als, uh, als, je, als, je, als, je, als je christen bent, er dus zal menig uh, dominee van het kansel gepreekt hebben dat als jij niet in God gelooft, dat je dan in de hel zal branden. Maar andersom, als atheïst mag je helemaal niks over het christendom zeggen. Of over de, ja, het even, uh, over de islam. Het is in Frankrijk sowieso een interessant verhaal, uh. want dan mag je op straat al helemaal geen... Uh, geen tekenen van religie dragen, dus je mag niet zichtbaar aan de buitenkant iets laten zien van van welke religie uh, jij aanhangt. Daar ben ik het ook niet mee eens. <laughs> nee, precies. Dus het, het is vaak een beetje een, een, een, een, een, een, een, een gespannen situatie in Frankrijk. Iets, toch iets meer dan in Nederland, zullen we maar zeggen. Ik, ik, ik zou het toch best wel op uh, prijs stellen dat ik zou weten wat, wat iemand, of iemand überhaupt gelovig is. Want is sowieso, ik bedoel uit beleefdheid, daar kan je een beetje aan aanpassen. Hè? Daar ga je niet lopen vloeken als dus je weet dat degene met wie je zaken doet een christen is. Ja, ja, het is wel handig is als dat je weet. Uh... Is dat ook voor alle burgers? Is dat niet alleen voor overheidspersoneel? Nee, volgens mij echt voor alle burgers. Daar kun je ook gewoon echt voor aangehouden worden. Mm -hmm. ja. Is dat ook die, die, die rel op het strand? Weet je wel dat ze daar werden opgepakt voor dat ze zo'n te droegen? Ja, dat was in Frankrijk natuurlijk. Frankrijk al een hele tijd geleden. En in Nederland is het natuurlijk vrij recent, toch, dat je met een boerka ook niet de bus in mag. Weet je, ja, dat is wel gedoe rondom de handhaving. Want die buschauffeur mag de bus niet stilzetten en die moet het wel melden, maar tegen die tijd. Is zo'n dame eh, dan toch alweer verdwenen? Eh, het is een heel complex verhaal ineens. Terwijl ik denk: laat die mensen lekker in een boerka in de bus zitten. Ja, uh, ja. Dit, um, dit heeft natuurlijk op vers verschillende thema's, hè. Uh, Charlie Hebdo. Um, ja. Het heeft uh, nou, uh, vrijheid van meningsuiting. Ik denk ook um, uh, het, uh, het, het, het onderwerp uh, consequenties. Uh, um, ja, de, in hoeverre sta je vrij van consequenties uh, ja, als je zegt van ik ga onbeperkt uh, vrijheid van meningsuiting uh, uh, doen. Ik bedoel, je kunt het wel uh, zeg maar, hè, zeggen van nou, we gaan het uh, uh, beveiligen. Nou, er zitten kosten aan. Ja, ook voor Geert Wilders hier en ik weet niet wie er nog meer beveiligd worden. Maar ik heb het idee uh, dat Sarah Hefferdouw betaalt grotendeels zelf hè? Ja, die ja, en die betalen zelf van de contributie. Ja. De, gewoon een kwart van de contributie ja, uh, gaat naar beveiliging. Ja. Ja. En uh, Wilders, uh, daar is het zo dat de belastingbetaler betalen betaalt. Dus ja, ook de monsters betalen mocht... de beveiliging van Wilders. Ja. Ja. Ja. Ja. Want dat, dat, wat, dat vind ik niet, niet, niet, niet redelijk. Ik bedoel, Wilders doet allerlei uitspraken waardoor hij dus beveiliging nodig heeft. Dan zou ik zeggen: uh, laatste fanclub het op zijn minst vinden of zo. <laughs> Weet je wel? Ja, hij heeft een behoorlijke ja. fanclub. Dus uh, nou, als ja, je allemaal ja. een euro. Ja, Even een afsturen, dan, dan dan is dan is wilde schuifvuilig, ja. Ja, huh? je bent toch zijn fanclub, want er wordt ook, jij, jij noemt jezelf natuurlijk ook Nederlander, en er zijn een heleboel van die club van jou die er allemaal fan van zijn. Uh, ja, het zit trouwens een hele bron bij jou uh, in, in het geluid. Dus, volgens een... mij is dat de koelkast weer. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ja. Uh, ik denk, ja. ik denk hè, ook hè, bij die uh, aanslag van uh, Charlie Hebdo. Hè, er zijn mensen die willen dat uh, uh, alleen maar zien als uh, godsdienstwaanzin. Ik denk mm. dat dat de helft van het verhaal is. Mm. Ik denk dat de andere helft is ook uh, uh, postkolonialisme. <laughs> uh, dat is, uh, nou ja, in Frankrijk is dat zeg maar uh, de periode na het kolonialisme. Uh, uh, uh, ja, dus mensen de, uit voormalige koloniale gebieden, zeg maar. Ja, die zitten daar Alkermij, in de, uh, ja. de banlieues, in de buitenwijken van uh, grote steden. Ja. En uh, dat bepaalt heel veel van uh, je toekomstperspectief, ja. je arbeidskansen, uh, je justitiële uh, staat, zeg maar. Uh, ja. In een land hè, uh, die uh, ingericht is op van iedereen heeft gelijke kansen en uh, ja. ja. En ja nee, in Frankrijk ja. heb je postcodediscriminatie, zo dus ja. noemen ze dat. Ik kijk, een vriend van mij heeft in Frankrijk gewoond en die, die vertelde inderdaad dat, dat je als je toevallig in het verkeerde postcodegebied uh, uh, loopt het woont, dan kan dat heel bepalend zijn voor je verdere carrière. Dus dan kom je echt in een soort spiraal. je komt er nooit meer uit. En dat zijn inderdaad die, die Ja. Dus ze ja. discrimineren niet zozeer op achterna, maar ze kijken puur naar de postcode waar je woont. Ja, ja, ja maar dat is, is wel de vraag van, het, natuurlijk zitten die mensen in een vervelende situatie. Maar betekent uh -uh. dat dan dat je vervolgens als, uh, uh, als satirisch weekblad... dan maar allerlei dingen niet meer mag schrijven? Weet je, de, de, Ruben Oppenheim heeft daar mooie dingen over gezegd, ook in, uh, in de trouw. Ja, dat is een van de volgende berichten. Ja, dat is een van de volgende berichten, maar dit, ja, dit is niet voor niets bij elkaar gezet natuurlijk. Uh, die staat heel erg voor, voor, voor volledige vrijheid van meningsuiting. Nou, dit is geen kleine jongen, hij is politiek tekenaar voor de AD, voor de NSC, voor de Limburgers... Dus... Uh, er zijn ook veel mensen die dat lezen en ook waarderen. Maar hij heeft ook wel bedreigingen naar zijn hoofd gehad. En de politie die adviseert hem dan ook om, uh, om daar voorzichtig mee te zijn. Maar hij zegt, nah, jongens, ik neem geen blad van mijn mond. Uh, ik moet hier kunnen zeggen wat ik wil. Oh, en dan ben er, ik eigenlijk... Erdogan er, er, er die een uh, twittervogeltje heeft. Precies, ja. ja. En nou, daar is, zijn natuurlijk alle Turken zwaar overheen gevallen. En allerlei grote dagbladen in Nederland, die weigeren dus ook om, uh, om uh, tekeningen van hem te plaatsen. En, en zijn redenering is dan, nou ja, die zitten nogal in een gebied waar... Uh, dus in, uh, die zitten allemaal in Amsterdam, even voor de helderheid. Die zitten nogal in een gebied waar heel erg veel Turken wonen. Dus die zouden er best problemen mee kunnen krijgen. Ik denk dat die een soort Nederlandse versie van Charlie Hebdo niet zou zien gebeuren. Nee, maar... Het, uh, hoe heet dat? Uh, vrijheid van meningsuiting wordt door sommige mensen ook verward met uh, verplichting van uh, meningsuiting. Mm -hmm. En uh, dat is niet zo. Hè? Dus als je een bepaalde mening hebt, uh, of een bepaalde tekening... Het is niet zo dat je echt recht hebt op een platform daarvoor. Dat is de onderhandeling die je hebt. Ja, Tuurlijk, maar dat, dat gebeurt ook. Hij, hij, hij, nou ja, door AD en NRC Limburg wordt die dan dus wel gepubliceerd. Hij denkt daar wel goed over na voordat hij dat soort dingen schrijft. En het is ook niet zo alsof uh, er met Erdogan en Twitter niks is gebeurd. Of zo. Het is wel een wezenlijke maatschappijkritiek die hij daar ja. heeft. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is een ander aspect wat er dan ook bij Charlie Hebdo is. Je hebt ook nog een geopolitieke uh, uh, vorm erin. Nou, in dit geval dan het Groot Turkse Rijk. Hè, waarin uh, gewoon Turken in Nederland nog steeds uh, vanuit Turkije uh, propaganda meekrijgen uh, van een uh, grote staat. Uh, dit heeft niks met geloof uh, te maken. Uh, dit is gewoon... Uh, nationalistische propaganda. En, uh, maar die uh, Oppenheimer is dan ook best wel uh, ja, bijzonder daarin. Uh, want uh, hij vindt uh, dan uh, dat hij dan zonder consequentie uh, zijn tekening uh, moet uh, kunnen publiceren. Want uh, Charlie had dood. Uh, maar mensen mogen hem dan geen uh, bedreigingen toesturen. Terwijl... Nee, dat is niet helemaal waar. Hij, hij zegt ook wel... Nou, zij ze, ze, zegt ook wel dat ze zijn moeder gaat verkrachten en zo. En zijn ja. moeder die lacht daar ook om, want die heeft de holocaust meegemaakt. Dus voor haar is dat, is dat gewoon onzin gepraat. En ja. hij zit daar ook niet zo, uh, niet zo zenuwachtig bij hoor. Als ik het verhaal zo gelezen heb. Maar ja, hij, hij, hij accepteert die consequenties ook. Maar hij vindt alsnog dat hij wel dat, uh, datgene moet kunnen zeggen wat hij zegt. Uh, ja, alleen... Ja. En op zich... Uh, zou dat een mooi ideaal zijn. Alleen ik denk in de praktijk blijkt al dat uh, je niet alles tegen iedereen kunt zeggen. Mm. En dat vergelijk ik dan met uh, mijn vroegere uh, uh, jeugd-situatie: Eén oudere broer, wat ik dan ben. Uh, en twee zussen uh, die continu met elkaar bezig zijn. En dan continu bij elkaar op de zenuwen aan het uh, krassen zijn om maar een reactie uit te lokken en uh, ik, ik ben gewoon blij dat ik van die neiging nu een beetje af ben zeg maar uh, omdat uh, ja, je wordt er alleen maar onrustig van met elkaar dat geloof ik ook niks... Ja, mijn ding ja. is wel ja, ik die weet, die weet niet of het niks oplevert wat er natuurlijk wel gebeurt, als, uh, als een soort mensen als Erdogan gewoon een beetje hun gang kunnen gaan... en niemand zegt daar wat van, nou dan denkt de hele goede gemeente ook van... nou, het zal allemaal wel zo horen of zo. Terwijl als ja. iemand er wel eens wat zegt, dan ga je er misschien ook nog eens anders over nadenken. Ja, maar goed, het is soms denk ik ook um, um, uh, leren om dingen dan ja, met één stap uh, per keer. Omdat... Um, je zit er in een soort spanningsveld van nou, je wil een tekeningetje doen of een grap maken. Um, en dat mensen zeggen van -ho -ho -ho", Weet je wel. En mm -hmm. ja, die mensen zullen er altijd zijn. Mm. Uh, maar er zijn ook altijd mensen die uh, als de een wohoh zegt, ja, die zeggen van wow. Uh, uh, in, uh, in Nederland uh, is, is vroeger heel veel door de kerk uh, verboden. En tegenwoordig wordt er veel gezegd van. Uh, ja nou, het zijn millennials of de linkse kerk, weet ik het. Um, dus er zal altijd een spanningsveld zijn. Dus op, als je zeg maar... Um, tot een bepaalde hoogte... denk ik dat je de consequenties ook... voor je eigen acties moet uh, uh, uh, accepteren. Dus jij een bepaald... Maar, uh, en ik denk dat de gezondste instelling is... oké, okay, weet je wel, het is ook voor een deel een leerproces. Zou uh, Oppenheimer... Bijvoorbeeld hè, dat van die neukende... Wat was het? Uh, Erdogan die dan de Twittervogel uh, neukt. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Misschien is dat één stap te ver. Misschien had als Erdogan iets anders met dat Twittervogeltje deed... Ja, dat raad... zou kunnen. Maar dan, dan ga je denk ik een nou, beetje voorbij aan, aan de ernst van dat hele verhaal. Met al, die, al die politieke handelingen die Erdogan doet. Daar gaat allemaal ja, ja. wat, uh, wat stevig in het land hoor. Jawel, maar het is allemaal dynamiek. Want als uh, dan als een soort outsider trap je vanuit hier in Nederland tegen Erdogan aan. Ja, er zijn mensen die zich daarmee identificeren. Ik denk, ja, ik denk dat als je in bepaalde steden... als je een cartoon maakt over een voetbalclub... of uh, een bekend persoon of weet ik veel wat... dat je precies dezelfde uh, reacties krijgt. Het is allemaal, maar dat, is toch ook, dat is toch ook de bedoeling van zo'n uh, cartoon... om die mensen ja, juist blikker, te produceren... omdat jij... Die, die, die, ja, die, uh, die al die Turken in Nederland die alleen maar naar de Turkse televisiezenders kijken, uh, ook wil bereiken, Jawel, en, daarom, okay. en daarom moet maar, jij dat verhaal van hun penetreren om het maar even in de verschoten zaadstheorie <laughs> te, te, te ja Jawel, maar dan moet je het debat ook leiden en dat zie ik verder niemand doen. Uh, meestal schiet men dan zelf in een slachtofferrol. En als ja. jij die bal op wil pakken, doe dat dan vooral. Hè, als er katoen is. Hans Thewen komt daar nog aardig ver mee. Uh, uh, ja. Maar, maar en, uh, het is, uh, We hebben natuurlijk ook een aantal uh, uh, trauma's wat dat betreft meegemaakt. Hè. Theo van Gogh die open en bloot op straat ligt. Uh, Charlie Hebdo, wat bijna... Live werd uitgezonden, uh, de Deense cartoonrellen, zeg maar. Um, ja, het, het, het is uh, wat dat betreft, uh, zoals ik al zei, er zijn ook heel veel aspecten eraan. Um, ja, we kunnen wat dat betreft ook niet uh, alles ervan uh, beheersen. Uh, maar mijn insteek was bijvoorbeeld, ik heb het Shishui Charlie uh, kunnen laten. ...totaal geen behoefte gehad om op mijn Facebookpagina uh, Susie, Charlie uh, neer te zetten. Dat was niet. Omdat ik, het was niet omdat ik bang was. Het was meer zo van, uh, ja, weet je, het is mijn topic uh, niet. Ik, kan, ik heb nog steeds het gevoel dat ik uh, uh, mijn shit uh, kan zeggen. Uh, ik vind het, en yeah, ik wil dan het liefst voorkomen dat ik dan daarbij dan moet zeggen van, ja... Voor mij hadden ze niet doodgehoeven. Want dat zou dan impliceren dat er dan oh, omstandigheden zijn dat mensen dan wel dood hoeven of zo. Voor mij hoeven mensen niet zo dood. Uh, ik denk dat dat belangrijker is. Um, maar um, ja, dat, dat uh, als, als een mens met, met massamedia om wil gaan, uh, wat je doet als je radio maakt of uh, cartoons tekent, um, uh, dat je een bepaalde uh, uh, uh, groeiproces ook als mens uh, moet doen. En ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt aan wat je doet. Als naar jou de rellen uitbreken, uh, uh, omdat jij je vrijheid van mening gebruikt, ja, ik vind daar wel iets van verwijtbaarheid in. Nou, dat vind ik niet. En dat, uh, ik denk dat daar uh, dat een hele duidelijke reden voor is. Omdat je net zelf ook zegt. Uh, die Ruben Oppenheimer moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nou, ik denk dat Erdogan dat ook moet doen. En ik denk dat al die mensen. die er zelf voor kiezen om in opstand te komen. ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. voor de handelingen die ze verrichten. Dat kun je niet verwijten aan iemand die iets geschreven of getekend heeft. Nee, absoluut. absoluut. En er is natuurlijk ook nog wel het, hebben, het verschil tussen. Die kuiten en, en een bedreiging uit. Hè? Dat, uh, ja, maar het is ook niet het een of het ander, snap je? Het zou mooi zijn als we met elkaar uh, verantwoordelijkheid nemen voor wat we zelf doen. Of laten. Absoluut, ja. Ja, ja het, het ja. punt is natuurlijk altijd dingen uit het verleden, hoe dat die worden uitgelegd. Hè? Mensen hebben andere ja. geschiedenis. Of kijk op de geschiedenis. Nou, weet je, die, uh, dit was uh, heel recent toch, de, de Marianne Zwageman heeft daar in, uh, in BNR, op BNR Nieuwsradio, column over geschreven. Die zeggen uh, Beatrice de Graaf, dit is zo politica, een Nederlandse politica was bij de wereld, draait door. En die, uh, die klaagde over de Nederlandse behoefte om terroristen te knuffelen. Daar heeft ze ook bedreigingen over gekregen, doodsbedreigingen. Nou uh, ja, dat is dan ook haar eigen verantwoordelijkheid, je? ze doet een uitspraak en ze krijgt bedreigingen. Ja, of dat dan verder terecht is, dat weet ik niet, maar... Ik denk dat je tot op zekere hoogte dat kunt inschatten. Ja, zeker. Ja. Ik weet er zelf wat dat betreft ook alles van. Is dat zo? Nou oh, ja, ik heb. Daarvan. Omdat ik uh, een uh, bepaalde crypto-munt verdedig, zijn er mensen die dat als concurrentie, die uh, op hele vervelende manieren uh, ja, je, je, je, je basis continu. Onderuit proberen te halen. Ja. Ongeaam, wat het dan ook is, een, een, je moet opletten wat je zegt, want een quote wordt zo geïnterpreteerd en dan, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja, zelfs, André, zelfs André van Duin, hè, die heeft er ook een nummer over gemaakt, belt u maar. Oh ja, ja. Google dat, Google dat maar even. Ja. <laughs> ik moest er heel erg aan denken, ik heb bij de lokale omroep ge gewerkt en dan, dan zei ik iets met hele goede bedoelingen. En dan was er iemand van een belangenvereniging en kennelijk zijn dat de enige mensen die luisteren of zo naar de lokale omroep. En die dan meteen aan de hoogste boom hing en, en de bel ging trekken en, en boze brieven sturen. En dan kwam weer uh, hoe het, uh, de hoofdredactie naar me toe en joh, wat heb je nou hier gezegd? Ik zeg nou, uh, dit. En ik zei, nou, ik had het idee dat je me heel erg beledigd had. <laughs> maar volgens mij, en, uh, als ik jouw citaat zou horen en hij had hem teruggeluisterd, weet je, aan naar de opname. Oh nee, zegt eigenlijk helemaal niks verkeerd. Maar ja, <laughs> mensen willen soms gewoon heel erg boos zijn of zo, heb ik het idee. Uh, ja, ja. ja, de geschiedenis achter natuurlijk. En dat komt ja, dan ineens wordt dat getriggerd door bepaalde, ker bepaalde ja, kernwoorden, dat je zegt nou, ik noem nu dit woord en dan komt er ineens boem, de hele ellende in zijn hersen, die komt los en dan komen alle ja, verhalen naar ja, boven, dat ja, moet eruit. Ja, ja, ja precies, ja. Dus ik, ik, ik zou zeggen van ja, kijk de kans dat er een, een, boze, een boze iemand met materieur bij jou binnenkomt is nou ook niet zo groot denk ik, ik bedoel, van alle boze reacties is het de materieur nog de meest kleine kans. Misschien een nee, kogelbrief. Nee. Dat, uh... Ja, in Nederland is dat zo ontzettend de kleine kans dat dus je kijkt naar het aantal uh, ja. mensen dat het terrorisme in Nederland is omgekomen. Dat is echt buitenproportioneel proportioneel hoe ontzettend veel geld eraan besteed wordt uh, door de overheid om <laughs> ja. dat in, in de hand te houden. Dat is echt compleet ja. absurd. Ja, nou, duizend... maar hun zeggen dan van, zie je wel, het werkt. Wat wij doen dat werkt. De bonker wonker is bijna geen terrorisme. stel. Ja, ja, ja, ja, een beetje met die uh, Bert en Ernie grap van... Uh, <laughs> ja, uh, Ernie zegt dan, hé uh, hey Bert, ik kan je niet horen, want ik heb een banaan in mijn oren. Dan vraagt Bert zo van, ja maar Ernie, waarom heb je dan een banaan in je oren? En dan zegt... Uh, Ernie van hè, om de krokodillen te verjagen. En dan zegt Bert zo van: Ja, maar Ernie, er zijn toch hier toch helemaal geen krokodillen? En dan zegt uh, Ernie: Zie je wel, het werkt. <laughs> <laughs> ja. Maar uh, het publieke debat is natuurlijk een debat over uh, belangen hè, van jezelf of van je vereniging. En. Um, en ik denk uh, dat uh, identiteit, uh, het, het een zijn met je eigen identiteit, is natuurlijk een enorm belang. He, daarom loopt de uh, Zwarte pieten discussie ook elke keer uh, uit de hand. Maar ook als het dan gaat over het land Turkije. Wat, uh, denk ik, voor de meeste Turken uh, in hun hoofd heel iets anders is dan het werkelijke land uh, Turkije. Dus, en, en wat, zeg maar... He, Geert Wilders of uh, Thierry Baudet... als zij dan hebben over het Nederland. Dat is een heel ander Nederland die ooit bestaan heeft... nu bestaat of zal bestaan. Maar het roept wel uh, reacties op. Dus ja, wat dat betreft is dit ook het periode van... Uh, wie ben ik en wat doen wij met elkaar? En uh, ja, ook hierin zal zijn van... Uh, uh, luisteren is sowieso altijd een, een veiliger middel dan uh, uh, uh, spreken. Uh, hoe minder je zegt, op hoe minder uh, woorden je kan worden gepakt. En je krijgt een ander ook veel meer uh, in kaart. Hè? Als je gewoon weet van dit is nou wie iemand werkelijk is. Nou, trap jezelf dan nog eens een keer achter de oren van wil ik daar uh, keihard tegen aantrappen, Denk ik. Ja. Ik bedoel. Dan wil ik wel maar niet zeggen dat je het niet mag doen. Mm het -hmm. is gewoon, zeg maar, jezelf afvragen van waarom zou ik het doen? Ja, is dat waar je mee bezig wilt zijn? Ja. ja. Bijvoorbeeld uh, de Erdogan-token. Een uh, ja, erdogan fuck stritter token En uh, die geeft ik gratis weg. Je moet wel een SLP-adres hebben. En je moet er ook wat voor willen doen. Dat is namelijk, uh, nee, geen Turken moppen, gewoon Erdogan moppen. Cartoons, mag ook. Stuur ze gewoon naar uh, johanapenstaatjevrijderadio.com en uh, ja, uh, dan verdelen we deze tokens eer eerlijk onder de, de deelnemers. En die laten we wel een volgende keer zien in de uitzending. Ja. ja. Maar goed, en, ja, ik had uh, nog meer. Uh, even kijken. Oh ja, die, die, die tokens, zover ik weet, zijn ze niet verhandelbaar of zo. Ik bedoel, ik ben de enige die ze heeft op dit moment. En uh, ja, dat dus, uh, ja, dus is leuk om te hebben. Nee, verder gaan. Of, we hebben natuurlijk weer wat boos over te zijn. Ja, nee, maar um, even kijken, ja, er was uh, nog meer. We hadden een aantal berichten in het uh, rubriekje uh, vrijheid, van, uh, ja, um, ja. vrijheid van meningsuiting. Ja, de boeren en de zijn boos over expositie vrijheid van meningsuiting. Daar zijn we aangebouwd, het, ja. ja. Het uh, toeval oh. wil uh, over twee weken ga ik daar naartoe. Ja. Oké. Okay. Naar die uh, expositie. Dus, ah, oké, okay. ja, ja, ja, ja. ja. De uh, uh, uh, ja, uh, bedoeling was eerst, dat gaan we ook doen, eerst naar de vikingen. Mm -hmm. En daar, daar is het Friese Museum. en dan is dit in het Verzetsmuseum. Ja, ja, ja. En, en dit is natuurlijk ook uh, best wel uh, grappig, want boeren en blokkeervrezen zitten zelf in het verzet. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Zo zullen ze dat zien. Maar ze zijn boos over uh, nou, bijvoorbeeld de vegansteuker. Uh, dat uh, gaat uh, over de, uh, hoe zeg je dat, kleurrijke persoon die een mm. keer uh, naakt bij de Leeuw heeft gestaan. Uh. Om uh, tegen dierenleed uh, te protesteren. En mm. hij, mag, hij mag in het verzetsmuseum zijn zegje doen. En uh, ja, dat vindt dan, ik geloof dat dit ook weer de Farmers Defense Force is. Uh, maar in ieder geval uh, boze boeren en vriezen. Die blokkeervriezen waren de mensen die, um, um, die uh, de Zwarte Pietenbus uh, twee jaar geleden bij dokken mochten. Ah, ja. op, de, op de snelweg, hè? Ja, ja nou niet de uh, Zwarte Pietenbus van KOZP. Ik hou ja, Zwarte Pietenbus. Ja, uh, precies. Ja, ja uh, dus uh, er zaten geen Zwarte Pieten in, voor de ik duidelijk. Ja, de, de, de, de regenbogen. Uh... Dan hebben we zeg ja. uh, maar. in dit geval is het, is het de boerburgerbeweging. onder leiding van uh, Caroline van der Plas. Die, uh, die tegen Leo de Couranten heeft gezegd dat ze dat, uh, dat een probleem vonden, die tentoonstelling. Ze voelen het als een dolkstoot in hun rug. Ja, ze ja, hebben ja. gelijk al een dolkstoot mythe. voordat dat, uh, voor dat ja, gebeurt. Als er wat gebeurt, dan zeg je ja, ze heeft het gezegd, hè? Ja, ze heeft het gezegd. Uh, ja. ja. Nou ja dit is dan weer het feest van belangen hè dus uh, de boeren hebben economisch belang mm. ik denk dat het belang van uh, de vegan streeker Peter Jansen mm. uh, niet altijd even goed begrepen wordt mm. uh, maar hij er, ook hij heeft een belang en uh, ja dat wordt hier tegenover elkaar weggezet ja maar dat uh, uh... Het wordt tegen elkaar weggezet, maar het, um, wat daar interessant aan is, het, je zei het net zelf ook al, die, dit, dat zijn ook beide protestgroepen, hè, die blokkeervriezen en die boeren. En op de een of andere manier gaat het er dan dus niet in, bij hun dat, uh, dat iedereen recht heeft op, uh, op, om te protesteren, op zijn vrije mening te uiten. Ja, als je daarop tegen bent, dan ben je dus eigenlijk gewoon ook tegen op jezelf. Dat is een hele rare redenering. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan in zo'n hoofd omgaat. Weet je, hoe werkt dat? Oh, ja, nou ja, dat is uh, ja, gebrek aan. Uh, <lacht> het, het is uh, gebrek aan groei. Uh, in dit geval uh, uh, het stukje leven en laten leven. Uh, in die zin van, nou, je kunt het uh, uh, met elkaar uh, oneens zijn. En het spreekt ook uit in de bewoordingen, weet je wel. Zo van. Uh, uh, je kunt gewoon verschillende belangen hebben. En als je daar nog gewoon vooruit komt, dan wordt het voor iedereen al een stuk duidelijker waar je bent en waar je naartoe wilt. En als je gaat zeggen van uh, ja, uh, wij zijn het niet eens met dat hun spreken of uh, weet ik veel wat. Ja, ja dan sla je door. Dus... Ik hoor nou een paar dingetjes met leven en laten leven en uh, tegenstrijdige belangen. En dat was voor mij toen ik dus gearresteerd werd bij dat Lieberland aantal jaar geleden. Toen zei ik dat ook iedere keer maar tegen, die bewa tegen de bewaking en dan weet ik het wat allemaal. Van joh, uh, dus, uh, we hebben een tegengesteld belang. Jij dient de staat van Kroatië en ik van, van Lieberland. Maar dat betekent nog niet dat ik per se een hekel aan jou heb, weet je wel. Maar nou ja, om, om, om er een mensen... beetje beeld te stemmen. Dat neemt hij ook mee. Hè? Alleen zo'n bewaker hè, of een agent uh, die al uh, in arrestatiemodus zit, uh, ja, die, die zit daar niet voor het debat, Josje. Uh, nee, dat snap ik wel. Maar om <laughs> ze toch een beetje in te laten zien dat ze zelf niet per se hoeven te denken. Van, weet je wel, precies wat jij zegt, in arrestatiemodus. Dus die, die mensen die, die worden hun hele leven gebrainwashed. Die kennen alleen maar politieagenten en die trouwen weer met politieagenten. En die hebben een bekend. Ja werkwereldbeeld wereldbeeld en die en, en in dat wereldbeeld ben jij dan de vijand en als je ja. hun kan kan bereiken door gewoon te zeggen van joh het, je hebt misschien een ander doel in je leven dan ik maar we zijn allemaal mensen weet je wel dat je toch een, een beetje een, een ja gelijkheid of een gelijkgestemdheid dat je ook uh, uh, wel overeenkomsten met elkaar hebt uh. Nou, nou ja, kijk, en er wordt natuurlijk ook gezegd, hè, uh, van uh, met kogelbrieven of uh, elkaar de mond willen snoeren. Uh, voor een deel is het elkaar dus, wat dat betreft, ondanks het, uh, je hebt een soort podium nodig in het uh, ma maatschappelijk debat. Nou, uh, de krantencolumn kan, uh, zeg maar, is daar een prachtig medium voor. Uh, iedereen kan zijn, zeg je... Als staat er de haaks op elkaar. In een, in een goede krant kan dat uh, uh, terechtkomen. Ja, als de krant niet uh, te veel uh, eenzijdig is. Um, maar uh, ja, op, op, uh, op straat of uh, weet ik van wat. Daar heersen dan die andere dynamieken. Of op social media. Uh, uh, maar zo'n... Zo Zo'n eh, expositie dan, die dan zeg maar zo'n zo striker krijgt. Zelfs al is dat niet je belang. Eh, dan zul je in je communicatie eh, ook zelf iets moeten doen. Om je niet helemaal in eh, de voet te schieten. En de vraag was er van, waarom doet iemand dat dan toch? Ik denk voor een deel komt dat omdat eh, eh, die mensen van de burgerbeweging die zitten nou ook in een bepaalde uh, modus van ons werd wordt, uh, onrecht aangedaan. En soms maakt het toch geen fuck uit meer. Weet je wel? Dan is het gewoon ons tegen hun. En, hmm. uh, en ja, en er kan er maar één uh, de winnaar uh, zijn of zo. En, ja, misschien op een of andere manier schijnen we dan als. als, als democratie, als, als leden van een democratie waarin uh, maatschappelijke debatten plaatsvinden, toch ook breed toch weer te moeten leren van hoe zet je die belangen naast elkaar en hoe, uh, hè, eh, eh, hoe, hoe debatteer je erover, want juist hierin heeft, uh, heeft de vrijheid van meningsuiting zin. Ja, ja ik, denk, ik denk wel dat daar een mogelijkheid toe is als je als je iedereen het gevoel geeft, in ieder geval dat hij zich gehoord voelt. Ja. En dat, dat je dat in werkelijke zin ook doet. Weet je? Dat je ook echt gehoor geeft. En wat speelt er nu bij die persoon? En, en daar ook echt wat mee doet. Dat wil, wil niet zeggen dat, dat die persoon dan maar gelijk moet krijgen of zo. Nee. Maar als je de ander niet serieus neemt. Nou, dan kan je erop wachten dat die zich serieus laat nemen. Ja, en ik kan me ook voorstellen... Ja, en ik kan me ook voorstellen hè, dat die boeren die voelen zich natuurlijk um, ja, bijna weggesaneerd uit Nederland. Ik denk ook vrij terecht. Uh, dat ze ook heel anders uh, uh, tegenover zo'n vegan uh, uh, staan. Want die schijnt het een beetje voor de lol uh, te doen. Terwijl als je het dan hebt over vrijheid van meningsuiting... Dat zou geen fuck uit moeten maken. Want het ja. idee is, is, is belangrijker. Van, nou, uh, hè, kunnen wij uh, beter met dieren omgaan? Uh, is daar een economisch model voor te uh, verzinnen? Of zullen we het zo zo, zo moeten aanpakken? En dan kom je echt tot de inhoud van de discussie. En nu, uh, nu heb je een heel bericht over... Um, uh, nou, de een die wil, daar geen, uh, die wil zeg maar eigenlijk dan hè, dat uh, de huidige bio-industrie ophoudt. Mm -hmm. En de ander wil eigenlijk dat die ander zijn bek erover houdt. Ja. Ja. Als, als, het, als het bericht zeg maar, tot, tot die twee zinnen uh, uh, te geleiden is. In plaats van ja, dat je de diepgang met elkaar opstoekt. En ook de standpunten. Ja, uh, uh. ja, dan zit je in een veel uh, werkzamere democratie. En ja, het, misschien heeft het ook gewoon te maken met dat dat uh, te lang. Uh, hebben gewoon ook gewonnen in, in de democratie. Dus nou, het heeft, het heeft er volgens mij ook wel mee te maken uh, dat schreeuwelijken het heel erg goed doen in de media. Dat levert een spectaculair verhaal op. Dus misschien zit uh, daar ook wel wat vertekening in, hè? Dat wij mm. denken van, oh, als je allemaal die erge berichten in de media terugkomen, het is wel heel erg gesteld met ons land. Maar als ik de gemiddelde persoon hier in Heimuiden tegenkom waar ik nu woon, en ik, uh, ik loop daar een winkel binnen en denk nou, uh, die mensen die, die kletsen ook gewoon met elkaar en er is helemaal niks aan de hand. Het mm. zijn nog niet mensen die de hele dag door tegen elkaar schreeuwen dat ze het bij het verkeerde eind hebben ofzo. zo. Mm, ja. dat is een beetje de natuurlijke selectie in de media, ik bedoel sowieso. Als je positieve uh, titels op de, in de kranten hebt, dan worden kranten veel minder uh, opgepikt bij de, bij de kiosk dan wanneer er negatieve uh, titels zijn. Dus als er een uh, angstgevend bericht is, dan zijn mensen eerder geneigd om die, uh, die krant te pakken dan wanneer het uh, positief getint is. Ja. En daardoor ontstaat ook een beetje een soort. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk, uh, mensen hebben, zoeken altijd naar uh, relletjes in de media. Want uh, ja, als, als je gaat zeggen dat. Uh, Marco Bassato een keertje niet vreemd is gegaan, dan, dan komt dat niet in de media. Dus dus wel als, als hij wel vreemd is gegaan, dan komt dat er wel in, weet je wel. Ja, want het geeft dus mensen dat... ook een lekker gevoel, hè? Die, die, die, ja, willen, die maar... willen dat soort spektakel en dat maakt fijne stoffies aan in je hersenen, denk je... Top, die krant, die ga ik nog een keer kopen, weet je wel. Ja, uh, ja. ja maar ook als het uh, door angst gedreven wordt, hè, van de, de wereld. Want je kan zeggen van, um, er, stond, er was een onderzoek gebleken dat er 90%, of de lucht 90% schoner was. Ja, dat verkoopt niet. Je moet zeggen, eh, er is nog steeds 10% vervuiling in de lucht. Ja. Snap je? Ja, ja. Nou. Medialogica. Ja, ja. Dat is een heel, hele mooie docu-serie trouwens ook over maar op docu-serie Medialogica. Dat is ontzettend interessant om te kijken. Ja. Uh, ja. Ja, mensen, ja, mensen laten zich ook, laten zich ook uh, wat dat betreft uh, ja, tot angst of haat uh, programmeren. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, denk, ja, soms denk je ook van... Uh, uh, als, hij, als twee groepen zo tegenover elkaar staan, hè, bijvoorbeeld, dat is het gevoel van de Zwarte Pieter discussie, hè, dat je denkt van oh heb je geen hobby's of ofzo. Nee. <laughs> ja, ja. Ah, dat is een hobby, ja. Yeah. Ja, en dat denk je dan, totdat je zelf een keer iets hebt, <laughs> van je godverdomme, hier maak ik me druk over, en dan is ja, dus iedereen zo schouder ophalend. Ja, dat ja. zijn de dynamieken in, in de samenleving waar we op dit moment leven. Ja. We ja, noemen ja, ja. uh, partij kiezen. Ik bedoel, in het uh, platenbusiness heb je dan uh, de, de BitSwide, de East Coast versus West Coast. Het ja, ja, dus. was alleen maar dat mensen meer uh, rapmuziek rap gingen kopen, weet je wel. Om, uh, mensen kiezen dan een partij, weet je wel. Als ze zien twee kampen met tegen elkaar vechten, dan gaan ze ja, automatisch, automatisch. Ik partij kiezen. Ik ja. geloof het eigenlijk dat, wel dat Tupac en, en Biggie Smalls, dat die, dat die eigenlijk op de achtergrond ook wel soort van goed met elkaar doorheen deur konden, weet je wel? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat werden, vaak ook door managers uh, werd dat ook nog werd dat gedaan. En niet zozeer door die mensen zelf, weet je wel. Dus ze hadden zelf niet eens door dat ze ruzie met een ander moesten hebben. Je ziet dat <laughs> ook terug in die film, uh, uh, uh, waar dat uh, straight out of Compton. Dat die, dat die een manager, geloof ik, die, uh, die gaat dan niet iedereen tegen elkaar opstoken, want dan verkoopt oh, ja. het product beter, weet je wel. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh. Maar goed, ja, we hadden nog, uh, nogal wat soort uh, berichten liggen. Mm -hmm. uh, we komen ook nog even bij, uh, even kijken hoor, waar, waar we ook weer waren: bij Wilders. Oh ja, Geert Wilders, ja. Ja, ja. ja. Wat de ah. zaak dus die, ja, die loopt nu natuurlijk weer, hè. Dus, uh, hij had verzoek gedaan om... Uh... Komt wat binnen, komt wat binnen. Wat is een Turk met twee ja. pijpende handschoenen, Erdogan, die twee Twitterbeurs anaal fist vakt? Oké, okay, dit komt van Ron. Uh, ja. Wat is een Turk met twee piepende handschoenen, Erdogan, die twee Twitterbeurs anaal fist vakt? Oké. Nou ja, goed. Ik krijg echt... een in uh, de categorie uh, Indales in de vuilnisbak, hè? Mm. <laughs> ja, dat is... <laughs> in ieder geval, ik krijg uh, de Twitter-beurs-tokens. Uh, ik weet nu ook uh, meteen je SLP-adres. Ron. Uh, dus die krijg je toegestuurd. Uh, maar dat is pas als uh, volgende week. Als er alle inzendingen binnen zijn, dan uh, krijg je ze toegestuurd. Oké. Okay. Uh, ja, waar was je ook weer, uh, Wilders? Bij Wilders, we waren bij Wilders. Wilders had natuurlijk verzoek gedaan aan, uh, uh, aan het ministerie om alle papieren, alle communicatie over de hele zaak Wilders, om die aan hem te doen toekomen. Maar dat hebben we dus op het allerlaatste moment gedaan. Dus nu heeft hij weer om uitstel gevraagd, want hij wil al die documenten kunnen bestuderen. En bij hem roept dat het gevoel op dat heel die zaken, al die rechters, al die ministeries, dat die allemaal maar corrupt bezig zijn. En dat van de hele trias politica natuurlijk geen sprake meer is scheiding der machten. Het ministerie bemoeit zich met rechtelijke uitspraken. Uh, in de Tweede Kamer zijn er ook de nodige discussies over geweest. Hè, want ja, zelfs Klaas Dijkhoff kon zich wel voorstellen dat er zoiets aan de hand kon zijn. En dat moest misschien wel uitgezocht worden. Maar of dat dan ervoor moest zorgen dat de rechtszaak werd uitgesteld, wist hij ook niet. Dus wilde Wilders die voelt zich nogal in een hoekje gezet. Uh, en die vinden die vind het een, een dieptepunt van de rechtsstaat waarin het OM schaamteloos heeft gehandeld en de, hij vindt dat het niet veel corrupter wordt dan dit. Wij Wilders moet je eigenlijk meer kijken wat is het doel van wat hij zegt. Ik bedoel, volgens mij is zijn doel uit, dit zo lang mogelijk uitstellen. Waarom? Want die tegenpartij heeft dan hogere kosten. Ja dat zou kunnen, ik weet niet of zijn ja, kosten... Die echt... hebben geen... die, ja, maar die hebben een, een wat minder groot budget denk ik dan Wilders. Over het Openbaar Ministerie heeft aardig budget hoor. Ja, maar dat was toch ook een partij die die uh, zaak begonnen was? Ja, was dat, dat, klopt zo, wel, uh? dat klopt wel, maar volgens mij is, uiteindelijk is het uiteindelijk is door het OM overgenomen. oké, oké, oké. Ja, ik zit er niet zo diep in hoor. Dus, uh... Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, het OM heeft dat inderdaad overgenomen. Maar die, uh, ja, uh, weet je, die Wilders die, wordt, die, ja, die kan natuurlijk gekant op. Want hij uh, die probeert dan in de Tweede Kamer ook weer invloed uitoefenen op zijn eigen proces en dat is in mijn beleving dan ook oneigenlijk, uh, uh, uh, uh. maar dit gaat ook wel over die vrijheid van meningsuiting natuurlijk die hele zaak mag hij uh, zeggen uh. van uh, hey, uh, er moeten minder Marokkanen zijn in dit land is dat nog een mening of is dat uh, iets een soort van politiek streven en is dat dan verboden bij wet? Dat uh, is dus... gewoon een vraag toch? Meer of minder een... Marokkanen ja. ja en toen zeiden die mensen minder minder en toen heeft hij gezegd dan gaan we dat regelen. Oftewel, okay. is dat dan, zou je dat strafbaar moeten kunnen stellen als iemand zegt we gaan het regelen, dat er minder Marokkanen komen in dit land. Toch los van de vraag hoe je het überhaupt wil regelen. Ga je dan bij al die mensen langs, ga je ze arresteren en de grens nee, nee, nee, overzetten. Nee, dat er minder bij komt, dus toch? Nee, nee, nee. Portemort... Nee, nee, nee, hij wilde ook, uh, ook daadwerkelijk wel, uh, wel mensen, uh, mensen met nee. twee nationaliteiten, hè, die wilden die dan hun paspoort afnemen. En criminele okay, ja. Marokkanen. Er, er zijn toch heel veel Marokkanen die dat uh, niet eens erg vinden als een, een Marokkaans paspoort uh, weg is? Nee, nee, dat is ook een ding. Maar hij wilde ook, zeg maar, dus zijn focus was dan om criminele Marokkanen het land uit te zetten. Dus ja, die zouden... Ja naar Marokko. Maar ja, die zijn natuurlijk in no time weer hier, want zo stevig zijn die grenzen niet tussen Marokko en Spanje. Ja, dus uh, dat, dat is allemaal heel onrealistisch, maar de vraag blijft het natuurlijk nog steeds, ja, valt het dan onder vrijheid van meningsuiting of niet? Met, um, op zich uh, zou het uh, uh, koeken uh, moeten zijn. Uh, ik, ik denk, dat voor een deel zit er ook gewoon een ontzettende domheid achter. In die zin, ik, ik heb gewoon op de middelbare school geleerd en, uh, uh, dat um, uh, een politicus uh, kan niet vervolgd worden om wat hij uh, in de Tweede Kamer zegt. Mm -hmm. ja, maar wel om wat hij buiten de Tweede Kamer zegt. Het zou gewoon duidelijk moeten zijn. Nou, ja. gewoon, dit is gewoon basiskennis. Uh, ja, maar dat, dat zit hij dus zeg maar, nu gewoon uh, uit te, te melken. Ja, mm -hmm. en dan uh, zit hij, uh, uh, gewoon zelf zit hij uh, uh, die mazen in de wet uh, te testen. Mm -hmm. Ja, ik, ik kan er geen sympathie voor uh, opbrengen, zeg maar. Uh, ik hè? ook niet, maar ik vraag me wel af of, of, je daarom, of je daar nu een rechtszaak voor moet aanspannen vanwege uh, uh, oproepen tot haat jegens een bepaalde bevolkingsgroep. Dat nou, is waar nu om als je, als je uh, een, een, een in Nederland wonende Marokkaan uh, bent, dan kan ik me zeker voorstellen dat je daar aangifte van hebt. Um, wat, wat voor rol heeft een overheid in, in dit geval? Weet je, als je nu net zegt van nee. Uh, als je bepaalde dingen doet en zegt, dan, uh, dan moet je daar een reactie op kunnen verwachten. Nou, ja. dat, lijkt me, dat lijkt me redelijk, maar om dat dan vervolgens gelijk uh, via de wetgever die het geweldsmonopolie heeft uh, uh, ja. strafbaar te stellen en dan te denken, daar moeten consequenties aan hangen, dat vind ik nogal wat ver gaan. Nou, omdat je mag, uh, je mag ten eerste zelf uh, geen uh, uh, geweld toepassen, hm. dus uh, ja. Dan kom je al heel snel bij de overheid uit. Het lijkt me beide onwenselijk. hè? Dus we vinden dat in dit geval het een reactie ligt in een compleet ander domein dan waarin de uitspraak is gedaan is. Uitspraak is met woorden. Dan zou je reactie niet fysiek moeten zijn, volgens mij. Nee, maar goed, het kan ook, uh, het kan ook gewoon. Een, ik, ik weet niet wat er tegen. Uh, er staat gevangenisstraf. Uh, uh, uh, sowieso wel op, denk ik. Maar uh, ik denk dat uh, ik denk. Uh, dat het ook wel richting een, uh, hoe heet het? Een uh, geld. Oh ja, een geldboete van 5000 euro. En mm -hmm. dan heb je het niet over uh, dan heb je het verder niet over uh, uh, lichamelijk geweld, denk ik. ik nee, vind dat vind bij in dit proces altijd, ik vind het bij dit proces altijd zo typisch dat toen die uitspraak gedaan werd, toen riepen al die individuele politieke partijen, PvdA voorop. Riep, riep hun achterban op om aangifte ga, te gaan doen. Mm -hmm. uh, die, die avond was dat op de televisie te zien. En, en, en ja, wij gaan allemaal aangifte doen. We gaan aangifte doen. En dat is nog wel een beetje gehyped op die manier. Heeft dat, vind ik, een behoorlijk politieke kleur gekregen. Ja, dat ja, ze wilde dat zelf was... ook. En dat dit is een politiek proces, zegt hij. Ja, want als jij als uh, uh, dader van een overval, bij wijze van spreken, ook maar één keer met je achternaam in de krant komt te staan, dan zeggen ze, ja, die meneer die heeft nu al zoveel geleden onder alle publiciteit die je uh, die, die heeft ontvangen, Daar kunnen we eigenlijk, dat is al de straf op zich. Daarom worden uh, ja. elke keer die, die, die laatste naam Maar Dat kun afge... je bij Wilders niet zeggen. Wilders heeft niet geleden onder de... <laughs> Onder de, de nieuws uh, die, de nieuwsstorm die hier uh, oplost. Oh, ja, ik ben oh, er eerder dat hij er sterker van wordt. Ja. Hij, hij zou toch waarschijnlijk toch liever samenwerken met iedereen dan dat ze hem de hele tijd Oh nee Nee, joshie, dat nee, je de ook niet. Nee. <laughs> nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, uh, Geert Wilders is een ja, maar act. dat is. Ja. Ja, ja, Geert Wilders is echt. Oké, okay, maar. Ja. Uh, de, de, de, de mensen willen dus niet met die echt meedoen, hij heeft zijn geloof nou, in dat ze doen juist act... mee, want de, de, de zegt dus de, de Pechtold is ook alleen maar groter geworden vanwege zijn kritiek op Wilders, weet je wel, dus er zijn mensen die zich gaan storen en die stemmen pikt uh, Pechtold dan hè, destijds, hè. nu is het uh, ah, ja. Jetten er geloof ik. Ja. Maar ja. het, het, het uh, voordeel voor klopt het, het is een politiek proces. maar Mm. Dat heb je met politici natuurlijk altijd. Mm. Want uh, zij in dit geval, kijk, hè, als hij gepakt zou worden voor fraude of zo. Mm. zo zou hij dan zou je het dan nog steeds wel zo'n politieke proces noemen. Mm. Uh, maar, uh, ja. Zoals Fred zo bedoel je? Ja, maar uh, dit gaat gewoon om een uitspraak van hem. En uh, ja, ook dan uh, kun je een proces aan de bocht krijgen. Want ook hij zal als burger uh, zich aan de wet uh, dienen te houden. Er staan gewoon een aantal artikelen in uh, ja, waar hij ook aan getoetst wordt. Was ja, het, natuurlijk. Maar dit de hele aanspoor van al een echt uit mijn hoofd. Ja, maar die aansporing van andere politieke partijen aan hun uh, soort van leden... En, en mensen die op hun stemden om dan toch vooral naar aangifte te gaan doen... dat vind ik best wel een kwalijke zaak, dat je het soort van je daar als politieke partij in gaat mengen. Als je dat op persoonlijke titel doet, is het nog tot daar aan toe, hè? Maar als je als politieke partij mensen ertoe gaat aanzetten om een andere politicus ja. uh, aan te klagen... dan denk ik, nou, dan maak je daarmee gewoon voor Wilders het in ieder geval een stuk moeilijker... om, uh, om de voorbereidingen te doen van debatten in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Uh, nee, uh, want uh, over debatten in de uh, Tweede Kamer, daar gaat uh, de wet niet zo heel veel over. Daar gaat de voorzitter van de Tweede Kamer over. Uiteraard, maar dat betekent ja. wel door dit proces dat, dat Geert Wilders een stuk minder tijd daarvoor heeft. Het kost gewoon tijd. ja. Uh, ja, uh, ja. Uh, ja, uh, ja. Uh, <laughs> Ja. Uh, uh, <laughs> Op hoe, hoeveel verschillende manieren kunnen we <laughs> ja zeggen? Nou, volgens mij is dat gewoon zo, ja. Uh, nou kijk, uh, je kunt gewoon als uh, uh, rechtspersoon uh, gewoon ja, hoe heet dat, onrechtmatige uitspraken doen. Ja, die, uh, aanzetten tot haat uh, en, weet dat, smaad, uh, dat soort dingen. Uh, uh, Geert Wilders kan dat ook. Natuurlijk. Misschien is het nog niet tot hem doorgedrongen, maar uh, uh, dat kan hij doen. Uh, de vraag is, heeft hij dat nu gewoon uh, gedaan? Daarvoor onderga jij in een rechtsstaat een proces. Ik, ja, ik ben het met je eens. Een een... Ik vraag ik me nog ook... wel af dat, uh, of dat eigenlijk een terechte zaak is, dat je überhaupt voor dingen die je zegt aangeklaagd zou kunnen worden. Dat vind ik eigenlijk sowieso. Ja, uh, goed, ga, ga verder. Nou... Uh, als je oude posters en propagandamateriaal uh, uh, bekijkt uh, over het uh, Jodenprobleem, heb je de Godwin-alert al klaar? Uh... Oh ja, ik zet hem even klaar. We komen straks ook nog bij een artikel, dan zal die zeker nog komen. Ja, uh, dan vind ik dat je, als je naar de geschiedenis kijkt, uh, dat wij nu gewoon zouden moeten hebben geleerd wat het effect is. Als je uh, decennia lang uh, angst en haat jegens een bevolkingsgroep uh, normaliseert. Ja, dan Is moet je, dus wat mij betreft, vanuit, vanuit de samenleving nooit toestaan dat zoiets genormaliseerd wordt. Maar je zou dat niet bij wet moeten verbieden. Want dat betekent namelijk ook dat de, tegen, de tegenstrevers daarvan. Dat die dan ook niet kunnen zeggen wat ze willen daarover. Dan moet je We juist inhouden. Er een heilig boek waarin uh, dan een de, de, de bepaalde bevolkingsgroep ervan beschuldigd werd dat ze een bepaalde de heilige persoon aan een kruis hadden genageld. Wat niet helemaal ja, waar was. Er waren Romeinen die het letterlijk deden, maar goed. Ja, het waren, nee, dat, daar begon het mee. Stel, religieuze leiders van een bepaalde bevolkingsgroep. die een bepaald proces hadden aangespannen. vanwege een aantal woorden die die persoon had gezegd. Het is een uh, archetype die heel vaak terugkomt, zeker. Ja, uh, uh. He, uh, iedereen, iedereen doet zich wel eens graag op als martelaar. Uh. Uh, uh. Uh, maar ja, um, uh, de, ook het uh, aanzetten van haat in, in een bevolkingsgroep of in een democratie. Uh, het aanzetten van haat tegen een bevolkingsgroep in een democratie heeft. Gewoon ernstige gevolgen gehad. En daar zijn we in Europa nogal, denk ik, van geschrokken. In de uh, Verenigde Staten kijken ze heel anders tegen de materie aan. Uh, mm -hmm. Daar mag je het wel gewoon doen. Sterker nog, Russell Limbaugh heeft zelfs een Medal of Freedom uh, om zijn uh, nek uh, gekregen. Uh, gisteren of eergisteren. Um, ja, wij hier, hier, hier kijken we er gewoon anders tegen die materie aan. En op zich ben ik het. Eerder eens met hoe we hier in Europa daartegen aankijken. Omdat in een democratie eh, zul je in ieder geval iedereen die zich op Nederlandse bodem bevindt. Ook eh, als zo zijnde er moeten erkennen. Ik, eh, dat wil zeggen dat mensen als ze daar eenmaal zijn. Dan hebben ze ook het recht om er te zijn. Als je als politicus... Dat zeggen, de mensen die recht niet hebben, wat een politiek um, uh, standpunt is, vind ik het veel verder gaan dan, oh, we wisselen gewoon politieke ideeën uit. Uh, nee, deze... maar dat is, natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook niet wat hij deed. Het was wel een soort van propagandistische uitspraak die hij deed. Bij een partijbijeenkomst overigens, dus net niet in de Tweede Kamer, voor hem helaas, toen kon hij erop worden aangeklaagd. Ja, ja, want als je gaat zeggen, uh, willen jullie minder Marokkanen, of willen jullie minder roodharigen, of uh, minder buschauffeurs, weet ik het. Um, willen jullie daar minder van? En de connotatie is verder duidelijk van uh, dat ze vrij mogen rondlopen in Nederland. Uh, met andere woorden, we gaan ze deporteren. Eh, in het verweer kan uh, Gid Wilders, uh, zou hij gewoon kunnen zeggen van, nee, weet je wel, ik had het sowieso bedoeld en dat doet hij niet. Eh? Mm. Maar als, als dat de connotatie is, ja, dan vind, dat, dat vind ik dat zeer kwalijk in een democratie. Um, en ja, ik bedacht mij vandaag ook van ja, hè, als het dan gaat over vrijheid van meningsuitingen in een democratie. Dit probleem kennen we ook nog maar nog geen honderd jaar. Want we hebben sowieso honderd uh, jaar lang nog maar net een, een, een, een, een algemeen kiesrecht. Een algemeen uh, verkiezingsrecht. Dus uh, wat iedereen zei, ja vroeger, het zou... Uh, uh, een aantal ook gewoon rotzorg zijn, want je hebt sowieso dus geen politieke invloed. Nu kan iedereen ook zeggen, uh, is de technologie ook anders, uh, dus berichten worden ook uh, uh, anders verspreid. Uh, ja, dus nu komen wij ook tegen die, um, um, uh, nu komen wij ook gewoon bij dit onderwerp aan, van uh, ja, wat moeten wij hier nou mee? Nou ja, en ik denk ja, dan ja, het is, is het. Op... Schouders ophalen, maar goed. Uh, <laughs> Schouders <is> ophalen? <laughs> ja, nou ja, dat is, dat is de makkelijkste reactie natuurlijk. Of je kunt nu gewoon gedegen zeggen van, nou, in een democratie hè, is, um, is het belangrijk dat. Uh, nou, je, je kunt al zeggen van nou, iedereen moet kunnen zeggen uh, uh, wat hij wil. Ik hm. denk, het is praktisch niet uitvoerbaar, Want of mensen worden gevoelloos. En dan krijg je uh, uh, nog harder geschreeuw. Hè? Of mensen gaan uh, hard schreeuwen totdat mensen flippen. En dan krijg... uh, maar nu lijkt het net alsof, alsof zeg maar, uh, er geen enkele sociale ruimte is waarbinnen mensen kunnen zeggen wat ze willen. Maar als je op iedere gemiddelde zaterdagavond in de kroeg zit, dan zeggen ja. mensen exact wat ze willen. En er zit geen zo... enkele beperking op. En niemand die ze nee. daarvoor aanklaagt. En uiteindelijk ja. komt het altijd goed. Ja, dus dat onderscheid is er ook. Hè. Doe je het op tv, doe je het op social media. Het zijn gewoon enorme verschillen. En ja, ik denk voor een deel is dat zijn die dynamieken. Uh, zijn ook nog niet heel erg in de bewustwording van iedereen uh, uh, doorgedrongen. Uh, dat het sowieso andere situaties zijn. Uh, dat er uh, uh, gevolgen ook anders kunnen zijn. En um, zelf reageer ik ook heel anders over, uh, op, laten we zeggen, openlijke racisme op uh, Facebook. Uh, als bijvoorbeeld in een, um, uh, een fitnessstudio. Uh, uh, uh, ben, ben je aan het trainen? Uh, wil ieder iemand gewoon je exercises onderbreken omdat hij met jou een goed gesprek wil uh, <lacht> over uh, het, uh, het revisionisme de holocaust. Mm. Dus, uh, <laughs> zo van, uh, ja wat wij in de geschiedenisboeken over de holocaust hebben geleerd, dat klopt niet. Nou ja, dan heb je mij te pakken. Dat vind ik ontzettend ja, ja, ja. interessant. Nou uh, dat is mooi, want ik, daar, daarmee komen we aan bij het, bij het volgende artikel namelijk, of eigenlijk de verwijzing naar, het, uh, uh, naar de Wikipedia over de wetten van, uh, van Nazi Duitsland die nu nog steeds in Nederland aanwezig zijn. Ja. En dat laten weer met een Godwin jingle! <laughs> Komt u maar! Nou ja, kijk, als je... Dat is Tot op welke hoogte dat, uh, dat, echt, uh, dat echt nog aanwezig is. Natuurlijk! Uh. Maar ja, goed. Het, het, he het, is, het heeft dezelfde, ja, laten we zeggen, een bijna uh, uh, sociaal-traumatische, ja, hoe heet dat, massa-psychologische effect op, op, op, op de wereld gehad als... Uh, Weet ik veel, de kruisiging van Jezus of uh, uh, nou, ja. Ja. ja. Maar nu lijkt het net alsof er hele rare dingen besloten zijn toen. Maar het zijn allemaal voor het overgrote deel, dingen die, die heel veel mensen in Nederland nu nog steeds ontzettend waarderen. Ja. ja, ik heb een kleine poll gedaan. Ik heb ah. uh, de afgelopen uitzending had ik een, ook een. Er zit altijd een soort cartoon of meme bij de. De uitzending, dus had ik had een aantal groepen gepost, en kwamen reacties op. En iedereen zei van: Ja, maar dat is toch goed? En uh, sommigen zeggen van: uh, Ja, goed, dat kan misschien niet zo markeren, maar we hebben het nu eenmaal al 75 jaar, dus ja, waarom zouden we het dan afschaffen? Weet je wel? Ja. En als je dan zegt van: Nou ja, verander het even met slavernij, ja, dan wordt hij zeker een keer op spicht trap, maar. Ja. ja maar goed het is um... nee maar, maar, maar links Nederland ja. die zou hier van smullen ik bedoel de kunstsubsidies verplichte ziekenfondsverzekering Ah. Ja, invoering van de vennootschapsbelasting, kinderbijslag voor alle loontrekkers, dan de zwemdiploma. ik... Zwemdiploma. Dat is je, de zwemdiploma, dat is je verzor verzorgingstaat. Ja, rechtsvoorrang geven, rechtsvoorrang geven. Nou ja, hé, oh, oh, een aantal dingen zijn ook oh, wel afgeschaft, hè. Ja, dat klopt wel, maar de, bij de basis... Ja, maar rechtsvoorrang is, geven is er nog steeds, hè. Er is een, de, nog steeds gehandhaafd, de uh, wet, hè. De, de rest is afgeschaft. En bijvoorbeeld ja. de, de Centraal-Europese tijd, maar dat wilden ze, de Duitsers eigenlijk wereldwijd invoeren trouwens. Ja, wat? Ja, Centraal-Europese tijd. Dat heel de wereld uh, één tijd zou hebben. Eén tijd, ja. Tuurlijk, ja, dat was, uh, <laughs> ja, was ja, wel makkelijker en voor en de ambtenaren. Wacht, <laughs> man. Ja. Heb <laughs> <laughs> je ja, ja, ja, ja, uh... die niet te rekenen? Ja, jongens, het is hier ook twee uur is Een beetje donker, maar dat geeft niet. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> uh, nee, het was trouwens. Uh, voor. Dat, dat, dat, dat, dat beseffen mensen niet. Maar het was. Uh, want nu lopen ze klaar over de, de zomer-wintertijd. Maar het was voor de Tweede Wereldoorlog was het nog erger hè. Dus er waren de tijdsverschillen tussen landen, zat zaten soms op een kwartier of op vijf minuten. Of ja, ja. Iedereen had ook echt gewoon zijn eigen tijd. Dus, ja, ja. Tussen steden zelfs ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat is raar, maar dus wat je zei, dat is, dat is dus 75 jaar geleden, 5 mei zijn wij 75 jaar bevrijd. Dus vandaar dat we het net ook gehad hebben over die vrijheid van meningsuiting. Ja, wat ja van de nee, ene kooi naar de andere kooi gaan. Hè? Ho, ho. Dus we gaan geen uh, libertarische zien, dat zijn we nog steeds niet vrij. Nee, dat is natuurlijk <laughs> waar. Maar, maar als, als, zelfs als libertariërs zouden moeten kiezen. of ze onder de Duitse bezetters zouden willen leven of in de huidige samenleving. dan denk ik dat libertariërs het ook wel weten. Ja, uh, uh, voor een deel heeft De kooi is, wat... Wat, gro de kooi is wat groter en heeft wat meer kleurtjes. ja. ja. Uh, nou, uh, maar je uh, af en uh, toe uh, je kiezen. kiezen. Ja, maar ja, hoeveel ja, ja. zou het dan werkelijk verschillen? Behalve dan dat de ene Duits, de Duits spreekt in het ene verhaal. Nou, het verschil is dat, dat de geweren in het publieke leven minder aanwezig zullen zijn, denk ik. Uh, ja, we komen dus bij. bepaalde bevolkingsgroepen zullen niet zomaar afgevoerd worden, weet je wel. Hm. Nee, uh, hm. nee, dat zal nu in ieder geval niet meer per trein gebeuren. Maar nee. Uh, Verraad, uh, uh, maar stel, uh, kom... je op de weg liggen. Hè? Ja, maar dan komen we inderdaad bij het onderwerp context uh, uit. Hè. En um, uh, vrijheid is denk ik ook uh, gaat ook gepaard met het onderwerp uh, context. Uh, we hadden het al net al uh, een uur geleden het, over hulp. Hulp is natuurlijk al anders hè, als je bijvoorbeeld gedwongen wordt. En mm. uh, uh, dat is ehm context. En, uh, um, en er zijn twee manieren om het licht in een mens te doven. De ene is zeg maar uh, om heel in de nuance, <lacht> heel genuanceerd uh, te zijn. En dan, uh, dan, ja, dan, dan raken mensen hun, hun, hun, uh, hun enthousiasme kwijt. Zo van, godverdomme, ik wou uh, losgaan op iets. En lijkt de hele shit genuanceerd te zijn. <lacht> Dat is de ene manier. <lacht> <laughs> en de andere manier is uh, door gewoon een volledige ruimte te creëren van uh, vrijheid en keuzes. Dan raken mensen het overzicht ook kwijt. Dat je ja. gewoon maar met mogelijkheden blijven komen. Uh, ja, dat voelen mensen ook op een of andere rare manier aan als, ja. als onvrijheid. Ja, Stephanie ja. Vulders, die wij een paar uitzendingen geleden in de uitzending hadden. Die schreef daar ook over dat mensen eigenlijk helemaal geen vrijheid willen. Het is veel te ja. ingewikkeld. En ik dacht daarbij, volgens mij willen mensen wel die vrijheid... maar niet de verantwoordelijkheid en de gevolgen die daarbij horen. Dat, dat wordt pas echt ingewikkeld. Ja, precies. want ja. Kijk, daardoor zijn bijvoorbeeld religies en ideologieën ook uh, uh, uh, makkelijk. Hè? Want het is gewoon een simpel model... En dan ga je daar gewoon vanuit, je zet die bril op en tadaa. je hebt orde los, in de, ja, ja. ja je hebt de orde, weet je wel. En, ja. Uh, ja. Maar dat kan toch ook, ja, ook via de markt geregeld worden dan? Uh, ja, maar ook daarin zit een bepaalde uh, wens naar orde in. Al, ja, zal het het een bedrijf wel, het die biedt een bepaalde orde aan, die, uh, best, waar je het best beste mee <laughs> voelt, zeg maar. ja. Ja. Dus als als de oude mensen dan uh, nog steeds een uh, bedrijf willen hebben die dan de helft van hun salaris afpakt en in ruil daarvoor zo'n zo telefoontoestel met zo'n draaischijf uh, aanbiedt, ja, hartstikke idee. Weet je wel. En een, een, de, een televisietoestel met maar twee netten, in het Nederlands en de, ja. achter in het Duits, ja. <laughs> uh, nou ja, in het, in het artikel komt dan ook het rechtsrijden naar voren. Hè. Rechtszekerheid, dan hebben de Duitsers in Oostenrijk en Tsjechoslowakije ingevoerd. Waar ze oh, gaan Ja, nou. ja, nee, en dat ook. Hoe uh, gaat de markt uh, dat oplossen dan, uh, uh, Johan, jonge Pier? Ja, dat van, uh, van degene af die de weg uh, uitbaat. Oké, okay. dus uh, dan krijg je ja. gewoon een bordje bij een tolweg van hier. Ja, nou, je rijdt een tolweg in en uh, zegt gewoon van nee, je komt via die kant binnen. Daar ga je er weer uit, dus uh, dan hoef je niet eens te kiezen. Ik bedoel, uh, je, gaat, je gaat binnen, je wordt gescand en opa, je rijdt over iemand zijn weg. Ja. En zo, uh, er zal heel veel reclame aan, uh, aan de weerszijde staan denk ik, of misschien niet. Maar uh, ja, nee. Misschien hebben ze een verdienmodel dat ze aan de druk wat op het wegdek zit, dat er energie vrij komt en dat er, dat er een soort verdienmodel is ofzo, dat weet ik niet, dat is aan hun. Dus uh, dat ga ik ook niet invullen, maar uh, ja, die, die zullen waarschijnlijk ergens een verdienmodel hebben. Maar ja, het ja. doel is, jij, jij wil van A naar B en dan gaan ze zo snel mogelijk van je, voor je regelen. Misschien dat die weg zelf ook nog beweegt, weet je wel. Dus dat jij nog sneller van A naar B gaat. Ja. Um, zomertijd, wintertijd. Ja. Ja. Oh, dus, ja, er is al discussie over geweest om dat nu dan toch weer af te schaffen. Ja. Uh, maar dat is toch voor de Tweede Wereldoorlog ingevoerd, hè? Dus, uh... ja, ja, maar over rare regels gesproken die centraal ingevoerd worden, dat is ook wel een vreemd, maar... dat was. Toen natuurlijk ingevoerd als daylight saving time, weet je, dat mensen nog uh, uh, voldoende licht zouden hebben en dan goed konden produceren. Maar tegenwoordig met al het kunstlicht, dat is al heel erg lang natuurlijk, is het allemaal niet meer nodig. Uh, maar uh. Op een of komen we komen er dus niet vanaf. Heel raar. Ja, ja, het. ja maar, maar, maar niet vergeten, vanuit de overheid gezien is dat een manier om de controle uit te oefenen. Dus die willen dat niet afgeschaft hebben. Maar wat voor voordeel levert dat op? Niks, maar dat maakt de over... overheid niet uit. Dat ha maakt de overheid ha niet uit. Had er net iets te maken met, met, uh, met brandstof? Dat dus denk zeker dat... dat het met controle te maken heeft. Nou, nu is het, nu is het ook nog wel zo dat uh, ondanks dat we heel veel kunstlicht hebben, kost dat kunstlicht natuurlijk wel energie. Dus als jij meer gewoon zonlicht hebt terwijl je productief bent en daardoor minder kunstlicht nodig hebt. Uh, heeft dat een voordeel in zekere zin. Ja. Ah, je moet ook niet vergeten, dat zouden we eerder in de een uitzending, dat uh, in die tijd, in de uh, jaren dertig geloof ik, uh, was de tijd nog een aantal decennia uh, gecentraliseerd. En daarvoor ja. had iedereen gewoon zijn eigen tijden, de kerkklok die zei, uh, nou ja, dat is de tijd en dat was de tijd en toen de spoorwegen net werd aangelegd, toen moest het gecentraliseerd worden. En uh, Ja. Dus dat dit ah, was in één keer een, een manier voor de overheid om daar ook even in te, een vinger in te hebben, weet je wel. Nou ja, we gaan de klok een uur terug en, en uh, verder zetten. Ja, voor maar, een politicus, is dat dan gewoon een teken van macht. Kijk of, eens, ik kan die klok een uur heen en weer zetten. Ik, ik nou, wil de tijd! Nou, nou. Ja! Hier op de Wikipedia pagina staat, de Romeinen hebben het al ingevoerd. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Het zal een oud idee zijn, de, de, de politici die vinden het heerlijk om dingen uit de Romeinse tijd te recyclen, dus uh, ja. ja. Uh, maar mijn vraag was, hoe lost de markt dit op? Los er wat op? Uh, uh, de, er is een reden om uh, uh, de tijd vast te stellen, uh, uurzones, uh, ja, ja. dat uh, van de midden- Europese tijd, dat gaat over de uurzone, en de zomertijd, uh, wintertijd, dat gaat meer over. Ja, dat ging volgens mij meer over uh, uh, Brans. Ja, uh, nou, kijk, uh, Henk als... Geleden hebben we hebben we Peter en ik eens naar de, naar de kaart gekeken van de tijdzones over de hele wereld. Die zijn ja. niet netjes in banen ingedeeld. Er zijn bepaalde stukken van Groenland waar het dan ineens uh, drie uur vroeger is. Andere stukken waar het vijf uur vroeger is. En die grenzen aan elkaar. Hè. Het is niet een logisch verband of zo. Er zit een soort politieke gedachte achter waarom... Eén stuk dan wel bij een bepaald land hoort, en een ander stuk dan juist weer niet. Dus het hele ja, Maar nou de vraag van Henk meer van hoe zou de markt dat oplossen. Ja. En keer, dat is juist dat is weer mijn dingetje. Ik, ik ben al een tijdje bezig mensen uh, een beetje te, te, hoe dat, te prikkelen om daar eens over na te gaan denken. Want ik hmm. vind dat wel een, een mooi nieuw gebied om een keertje te ontginnen. Want ik denk dat er ook wel een uh, uh, commercieel... Uh, goed commerciële aspect aan zit, weet je wel. Want zeker nu we uh, steeds meer met computers werken, is, het, is, is tijd ook heel belangrijk. En we moeten ook op een andere manier gaan nadenken over tijd. En, uh, ja, ik kan, kan wel, ik... wel. En zal ik een voorstel doen, okay. Johan? Josje, ja? Wat nu als we uh, afspraken gaan maken op bloknummers in Dogecoin? <laughs> ja, dat ja, een ja. En onze ja. afspraak begint tussen bloknummer 1 miljoen, en 1.5 miljoen 5. Ja. En hebben we een tijdsbestek van 2,5 minuut in de huidige klok. Precies. Ja. Nou, dan en dat dan varieert, want soms worden blokken veel vlugger gevonden dan andere keren. Dus je pakt. Hè. Tijd is ook niet echt absoluut. Hè. Ja, wel als je natuurlijk een startschot hebt bij een uh, race. Uh, en dus is op een blockchain manier, uh, komt er heel veel onnauwkeurigheid bij. Omdat je decentraal bezig bent. Dus iedereen heeft op een aantal seconden van elkaar dat blok gevonden. En dat is niet uh, uh, exact, of tenminste niet gevonden, maar wel, wel gecommuniceerd. En uh, dat is niet absoluut gelijk. En dat is dus... Maar nou, uh, Yoshi, dan wil je ja. iets doen wat de grootste tyrannen allemaal willen. Dat is je dat, eigen kalender nee. invoeren. Nee, nee, nee. Ik, Wille, ik heb alleen, nou zeg jij dat de grootste tyrannen van de wereld allemaal zo graag de vraag van Johan Jongepier wil beantwoorden. Nee, uh, nee. Dat uh, uh, je biedt een product aan. Kijk uh, uh, Henk, als je naar de Wikipedia gaat en je gaat even zoeken naar tijd. Ja. Uh, er wordt ook letterlijk gezegd dat tijd een product is. En, uh, en er zijn dus een aantal instanties zoals uh, Greenwich uh, Institute of, the, the, sorry, de Royal ja. <laughs> Institute of uh, Greenwich. Die levert een product. En dat product is tijd. Tijd is letterlijk een product. Dat staat er ook. Dat zegt ze zelf ook. Wij bieden het ah, product en dat is tijd. Voor Greenwich, Greenwich is dat een product inderdaad. Ja, maar ik ja. zit nu ook na te denken langzaam vanuit mijn antropologische achtergrond. Jongens in Afrika rekenen ze heel anders met tijd. Daar is ja. tijd, het bestaat alleen maar bij de creatie van gebeurtenissen. Als er niks ja. gebeurt, is er geen tijd. Als het ja, niet donker ja. wordt, is er geen dag voorbij. Dat ja. is hoe tijd in Afrika werkt. Dat is hoe het heel lang heeft gewerkt. En op bepaalde gebieden nog steeds werkt. Ik begrijp de link, ik begrijp de link met Bitcoin wel. Hè, want uh, wie de tijd heeft, heeft. Uh, ja, de, ja, die heeft uh, wat. <laughs> hè, uh, en, um, en er is dus ook een reden hè, waarom bijvoorbeeld uh, de Sovjets hun eigen kalender in willen voeren. Waarom. Ja, uh, Robespierre, ja, tien weken nou, we die weken inderdaad. Oh, maar als je kijkt nu naar de huidige kalender die we hebben, die is gewoon totaal belachelijk. Men is er nu inmiddels al achter van, ja, we missen een paar, een paar aantal seconden in een dag en zo. En uh, daardoor krijgen we uiteindelijk een schrikkeljaar en noem maar op. Het opmerking die. Het is, uh, die, uh, <laughs> het is, is aan verbetering uh, toe. Huh? De opmerking die Rick net maakt dat het dus een gebeurtenis moet gebeuren om een ja, tijdswaarneming ja. te kunnen doen. Ja, dat heb je dus gegeven. in zo'n blok, is dat de huh? gebeurtenis die dan de geschiedenis vormt. Maar zo uitdrukken. Ja, uitwerken. Nee, ja. de, markt, de markt kan dat gewoon rustig regelen. En iedereen is vrij om een bepaalde tijd aan te hangen die ze willen. Dus als jij een bepaald bedrijf bent en je zegt: en, en, Pietje heeft een bepaald bedrijf die heet uh, Tijd X of zo. En uh, nou ja, wij gebruiken de kalender van Tijd X. Oh, want dat vinden we een vrijheid. Ja. Hè, je mag uh, niet makkelijk een eigen munt uh, uh, creëren, maar je eigen kalender, dat kan natuurlijk altijd. Hè, dat, ja. Uh, ja. So, nou, mensen neem dat mee. Misschien <laughs> moeten we wel een, uh, <laughs> een, een... Uh... Een soort tijdswaarneming, dat we die iedere ochtend de odol, odol, odol, odol tijd. De directie, dat is een hele leuke nieuwe Dan zijn we toch weer terug bij de fertility index. Ja, nee, precies. Ja, ik zal nog geen ding zeggen. We hebben het zometeen ook over de einde der tijden. Dat je dan de helling, de helling. Uh, nou ja, nee. ja. In uh, 2012 zouden we allemaal kapot uh, gaan, ja, want de nee. Maya kalender uh, uh, liep af. En daar had ik dan ook zo'n uh, zo YouTube filmpje gezien van zo'n uh, hippe gas met een staartje en zo. die <laughs> kan wel even allemaal zo uitleggen. En uh, hij zei uh, dat uh, uh, de kalender... Uh, uh, zoals wij die kennen, de Maya's, uh, die was vooral op dan die 365 dagen vastgelegd vanwege de belasting. Dus oh, ja. uh, dat is ook een van de redenen om je eigen kalender uh, aan te houden. Uh, want uh, als je uh, de zon, uh, want het gaat ook om een cyclus. Hè? Je hebt dus het lineaire van hoe lang duurt iets, hm. maar je wilt ook een bepaalde cyclus hebben. Je bijvoorbeeld je bioritme, poepen, plassen, schijven. <lacht> uh, dat is een cyclus. Uh, je hebt ook ritme nodig. Ritme heb je ook tijd nodig. Maar ook voor belastingen. En het helpt natuurlijk niet als je zo'n kalender hebt dat je in het ene jaar dan geen oogst hebt en in het andere jaar twee. Dus uh, daarom wou men dan uh, zo'n uh, uh, geijkte mogelijke kalender hebben. Dus. Als het nou gaat om tirannen en, en, en belastingen, ja er zit dus denk ik wel altijd iets te halen in het creëren van een eigen kalender. Maar dan heb je dus ook meteen dat klimaatprobleem, hè? want dan, die vervelende seizoenen maken het dus lastig voor jouw kalender. Dus die, dat, dat moet je dan wel meenemen in je, in je opzet. Goede tips weer. Nou, uh... Uh, je, kunt, je kunt sowieso, uh, uh, de meest geëikte manier is nu de atoomklok. Nee, je neemt gewoon een, een nulpunt. Hè. Dus met transactie kun je inderdaad net zo makkelijk zeggen van, uh, hè, je stelt gewoon een aantal dagen vast. Hè, of een aantal seconden, weet ik veel. Wat je ook maar vast wilt stellen. Je, je koppelt daar een, een teller aan. En een seconde kan verder ook zijn wat het is of zo. Als je dat precies wil. Dat staat verder gewoon vrij. Ja, nou, maar dit, kijk, er, er, is een, er is wel een, uh, zeker in de technologie, is het heel exact meten van tijd. Dat is wel ontzettend belangrijk. Anders functioneert je verbrandingsmotor bijvoorbeeld gewoon niet. Nee. Je knalt de hele boel uit, uit elkaar als de timing van de, van de bougie en het, uh, en het gas wat erin komt niet goed is. Dan doet hij helemaal niks. Dus daar is timing wel ontzettend belangrijk. En dat is gewoon wel een, bijna absolute maat van tijd. Uh, ja... Maar dan kun je nog kijken van wat is het belangrijke. Hè? Dan kun je zeggen van uh, het ontstekingsmoment is het belangrijkste. Dan heb je die hele secondes niet nodig. Toch? In de muziek is bijvoorbeeld de beat, in, in bijvoorbeeld de beat uh, heel belangrijk. Nou, je, kunt dat, uh, uh, je kunt dat heel uh, uh, loszetten. Hè? Precies op uh, 120 beats per minuut. Hè? Of je kunt, uh, ja, je kunt zelf maar wat gaan klappen. Hè? Zolang je jouw camera... Want als je gaat samenspelen, zolang je uh, elkaar maar een beetje kunt aanvoelen. Dus dat niet iemand al ja. in een uh, ja. uh, gabber tempo op jouw. Uh we <laughs> kunnen wel uh, stellen dat er een, een diversiteit aan behoeftes is. En daarom is er ook een diversiteit aan aanbieders nodig. Ik bedoel, net als in de muziek niet iedereen houdt van Justin Bieber. Dus, uh, <laughs> dan ben je ook gewoon blij dat er ook, uh, weet ik veel, Captain Beefheart is ofzo, weet je wel? Ja, precies. Dus Zeggen we verder naar de volgende? Ja, ja, ja want uh, er is zo'n. Kunnen we er de tijd wel mee vullen, ja. Ja, daar komen we er af wel mee door, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, de volgende uh, gaat over. Uh... Jacob Hornberg, eerder genoemd in de uitzending, kandidaat voor de LP. En misschien gaan we ook een keertje uitnodigen in de uitzending. Ik denk, als het mij ligt, wel inderdaad. Oh, leuk. Maar, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, lijkt me heel leuk. Um, op is de Social Security. Oje, oh je ja, maakt wel compleet. Het ja, ja, schaalt ja, de, ja, de, ja, de ja. sociale zekerheid af. Nou, ja, ja. En, kijk, het is natuurlijk een beetje een bout statement, maar dat past wel bij de bij soort van recht door zee, de, de zuivere libertarie die die is. Vorige keer zijn we er een beetje overheen gedenderd. Toen zei ik, ah, ik heb dat al filmpje allemaal niet zo gekeken en zo. Maar ik heb er nog eens, nou, ik zag dit voorbij komen en ik denk, dan zie ik die naam weer. Uh, laat me daar nou eens in verdiepen. Het is wel ja, mooi wat hij, hij zegt. Hij de, is de, de, de, degene die gesteund wordt door het Nietzsche Instituut in Amerika. Mm -hmm. Voor de duidelijkheid. Het Ludwig Instituut. Ja, maar hij, ja. denk ik, wel, wel, wel een serieus en geschikte kandidaat. Hij zegt ook, weet je wat wij eerder in de uitzending ook zeiden. Als je mensen voorziet van een, van een so sociaal stelsel. dan ontneem je ze eigenlijk de mogelijkheid om spontaan solidair met elkaar te zijn. Ja. En dat is, dat is wat het doet. Zo van je krijgt toch het geld. Want nou, waarom zou ik dan aardig tegen je doen? Ik heb je niet nodig, weet je wel? Dat is wat hij ook zegt. En dus vroeger was dat, dus in de Verenigde Staten ook niet, die hele Social Security. En, dat, uh, ja, en daar, uh, daar, toen, toen zorgden mensen nog een stuk beter voor elkaar. Ook al hebben ze hè? Bedoel, en maar toen aan... was, uh, wacht even, Henk. Um... Uh. Rick, kan je nog heel even kort vertellen, want we hadden daar voor de uitzending over. Van hoe is dat in uh, Nederland in een keer uh, erin gesluist? Want dat is ook niet uh, zomaar bam erin gevoerd, ook niet door de nee, naties, hè? Nee, nee, nee. Het is, uh, ja, ik zou er eigenlijk de exacte naam erbij moeten zoeken. Maar het is in ieder geval uh, begonnen met de Maatschappij van weldadigheid, de Frederiksoort. En dat is eigenlijk begonnen omdat er in de grote steden in die tijd, dus, eh. Uh, dat is al dus flinke tijd geweest, zeker een eeuw geleden. Uh, ik dacht nog wel langer. Uh, toen waren in de grote steden allemaal mensen die, uh, die eigenlijk geen baan hadden. Uh, en die, die kwamen bij een de armoede, er was heel veel ziekte daar ook. En die zijn toen uh, nou, een soort van uitgenodigd in een soort van armoedebestrijdingsplan. Wat eerst nog privaat gefinancierd werd en uiteindelijk meer door de overheid. Uh, die, die gingen daarop uh, in de landbouw aan de gang. En die konden een eigen boerderijtje hebben. Die zie je daar ook nog steeds, die koloniewoningen. Uh, en die konden dat dan ook uitbreiden als ze zich goed gedroegen, weet je. Dan zie je, dat was een beetje de beloning voor goed gedrag. Maar het probleem is dat op een gegeven moment werd er iemand ziek. Nou ja, en toen moesten ze gaan besluiten van, hé, wie gaat dat dan betalen? Want de gemeenschap die kon dat kennelijk niet zo ophoesten. En die oprichter daarvan, die, uh, die kon het ook niet over zijn hart krijgen om dat dan maar te laten gebeuren. Dus dan hebben ze uiteindelijk, uh, van, van overheidswegen zijn ze dat gaan financieren. Dat is een beetje hoe dat begonnen is. En die, de Nederlandse overheid die heeft toen uiteindelijk steeds meer dat die hele gedachte overgenomen En ook die hele, uh, die hele maatschappij van weldadigheid. Dat is hoe dat, hoe dat in Nederland begonnen is. Ja. Maar goed, dat is dus wat Jacob Hornberger het over heeft. Die zegt hé, dat hele sociale stelsel dat maakt mensen eigenlijk asociaal. En de, daar is hij stevig op tegen. Ik zou eigenlijk zeggen, daar kan ik het niet meer dan mee eens zijn gewoon. Maar ja. het uh, sociale vangnet is in de Verenigde Staten uh, toch duidelijk wat minder dan in Nederland. Mm, inmiddels of, of niet een... meer hoor. Inmiddels is het echt, uh, ja, ja nee. misschien een tingeltje anders. Er zijn verschillen, maar... Uh, dus doen, uh, ja. uh, uh, je kunt daar nauwelijks rondkomen van je, uh, van je uitkering daar. En, in Nederland ook niet hoor. In Nederland ook niet. En uh, zelfs... Uh, gewoon echt de eerste levensbehoefte. wifi? Nee. Uh, <lacht> voedsel. Uh, voedsel. Uh, voedsel. voedsel. Uh, daar doen ze het nu moeilijk over. Uh, op dit moment. Uh, uh, Om, uh, uh, daar is nu heel veel op de zuinigen. Dus, ehm. Um, um, Terwijl in Nederland heb je uh, uh, wel uh, een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, uh, en werkloosheid uh, uh, dat soort dingen. Dan heb je daar en... ook alleen, dat moet je zelf voor sparen. Ja, ja. maar um, ik heb niet het idee dat ze in de Verenigde Staten um, uh, socialer zijn dan in Nederland op een of andere manier. Nee. De scheiding tussen arm en rijk is daar wat groter. Dus de gini index zoals ze dat noemen. Ja. Uh, maar, dit, maar je hebt daar wel een ongelooflijk uitgebreid, hoe uh, uh, noem je dat nou? Uh, Donatiestelsel, zeg maar. Want mensen die heel erg rijk zijn, die geven daar veel meer dan ze in Nederland doen. Nou, ook een beetje om zelfbelasting uh, te ontwijken, maar uh... dat ook. Dat is leuk. En grote donaties van een, uh, oh. van een enkele persoon, daar uh, zullen natuurlijk ook eerder politieke uh, uh, verwachtingen aan zitten dan uh, hè, als je dat uh, door de overheid afgedwongen uh, wordt. Uh Via belasting, denk ik. Ja, je zag dat ook wel een beetje aan... Nou, misschien niet eens zozeer politiek... maar wel om in de picture te komen. Die, al die popsterren die dan... een uh, soort half miljoen, uh, half miljoen doneerden aan Australië... met al die bosbranden, weet je wel? Ja. Zoals Kylie, en Pink en weet ik niet... wie niet allemaal, die wilden allemaal gewoon... Nou, natuurlijk doen ze dat ook wel uit de grond van hun hart of zo... maar dat moest wel ook mm -hmm. in de media gebracht worden, weet je wel? Dat is niet mm -hmm. een stille, stille donatie of zoiets. Nee, maar... Uh... Ze doneren ook een beetje hun eigen carrière omhoog, natuurlijk. Precies, ja. ja. Ja, in Nederland of in de Verenigde Staten heb je ook in het onderwijs. Uh, door, daar gaat ook uh, charity in rond. En, um, mm -hmm. ja. En daar wordt wat een en ander gekoppeld aan het gedoneerde geld, uh, heb ik het idee. Uh. Ja, dat klopt. Dan wordt er een vleugel naar ze vernoemd of zo, zoiets. Of ja. een of andere beurs of zoiets. Ja, dat klopt, ja. Um, ja. Dus, um, dat is een bij, um, ook al is de overheid, hè, gaat dan uit van de gemeenschap, wat natuurlijk anders staat, uh, wat natuurlijk een ander uitgangspunt is, hè, als je Ayn uh, Rand hebt gelezen, en je denkt het individu. <lacht> <lacht> um, alleen... lees, lees, lees die je boek, hè. Dan, dan ga je dat ook voelen. Ja, ja. ja, ja, ja. Heb, je, heb je zo gelezen trouwens uh, Henk. Eh, uh, nee. Eh, uh, nou, nee. Nou, begin er eens mee, of, of, of bekijk de film op z'n minst. Ik, ik, uh, ik ben ja, de reine objectief de film zeker de niet. Moment. Ja, film is, de, ja, ik hoor veel kritiek dat die slecht gemaakt is ofzo, maar het verhaal... Ja, maar de, de, de Fountainhead met Gary Cooper, bedoel ik? Ja, ook. Ja, Fountainhead, maar ook Atlas Struck. Er zijn verschillende films van gemaakt. Ja, hij is in drie delen uitgebracht. Ja, inderdaad. Ja. Maar die, nou, die boeken... Ja, ik, ik, ik miste, miste zo'n hoop, ik, ik heb die boek gelezen, ik denk, nou goed, je, je kan dat natuurlijk niet even in drie uur samenvatten. Ja. Uh, uh, nee, maar de centrale gedachte kwam er wel uit volgens mij. Ja, uh, uh, en uh, het, het is op zich ook niet verkeerd om, om uh, uh, uh, uit het systeem te kunnen denken. De vrijheid. Uh, so, uh, uh, zolang je maar niet jezelf uh, bedreigd voelt door het systeem of uh, weet je wel. Zolang het maar niet tot vervreemding leidt zeg maar. Denk ik. Uh, weet je, kun je kunt gewoon aan uh, elke kant op denken. Um, uh, maar goed... Uh, het, het zijn wat dat betreft andere concepten, hè? Uh, individu uh, versus een gemeenschap. Mm. Uh, ja. toch, kijk, als je, dat, maar ik bedenk ook wel eens zo van: ja, weet je, vroeger was je, denk ik, voor het uh, overleven misschien ook eerder op een gemeenschap uh, aangewezen. Um, ja, ik denk niet dat mensen dan snel zouden zeggen: van ja, de gemeenschap, uh, ja. Uh, man, dat is uh, politiek. <laughs> uh, individu, dat is waar het om gaat. Um, uh, context, ik had het ook anders. Er was op een gegeven moment, er waren allemaal beestjes. En uh, die leefden in het water. En er was gewoon één beestje die zei van, uh, laten we eens checken wat er daar op, uh, op land gebeurt, weet je wel. Tuurlijk. Iedereen zei, nee, dat doen we niet. Want onze vader en onze voorvader mm. hebben dat ook niet gedaan. En onze overgrootvader ook helemaal niet. Waarom zou jij dat land op gaan? Nou hij deed het toch, weet je wel. Dus, uh, ja, het is altijd dat, dat conflict en dat zie je door de hele geschiedenis heen, weet je wel, iemand die in één keer afwijkt van een hele grote massa. maar die eh, dan ja. wel uh, iets uitvindt of misschien eh, Frank, niet, weet je. Frank Zappa, ja. Frank Zappa ja. een van de belangrijkste intellectuelen van vorige eeuw, muzikant, die zei ook van hè, uh, species, uh, de, de ras, uh, uh, soort, kan het ook alleen maar overleven door. Deviatie door mensen die zich eh, eh, andere paden bewandelen. Waarom? Ja, soms eh, gaat een massa ook eh, als Lemmingen eh, massaal dood. Mm. Ja, alleen het is natuurlijk, ja, ook, ook dat is het zo. Uiteindelijk heeft iemand of de massa gelijk. Snap je? Het is een soort kansberekening. Nou. Zijn we, zijn we dan inmiddels aangeland bij, uh, dat vind ik een mooi bruggetje, bij de jonge VVD'ers die het libera liberalisme weer geil willen maken? Ja. Lezen wij op Nieuwsuur. Die, die, ja. Het voelt voor mij niet echt alsof ze nou een grote verandering willen doormaken. Ze Noemen ze de Nieuwe Vrije eeuw, zo'n liberale denktank, ja, ja. opiniestukken. en uh, Wel even een applaus, Tingle, voor deze brug. Ja? How dare you! Oh, dat yeah. is een verkeerde jingle. Nu is klaar. Dank u. nog steeds een naam geven, ik ben te lui. <laughs> uh, nee, maar het, uh, die willen binnen de VVD willen ze een soort verandering teweeg brengen. Maar uh, dat zijn dan weer niet mensen die problemen hebben met het terugbrengen van de maximum sneller tot 100 bijvoorbeeld. Uh, uh, de de, de grote overheid. Of allerlei andere gematigde plannen. En dan denk ik, wat voor vernieuwing is dat nou bij de VVD? Dit is gewoon een, een ruk naar het midden, zullen we zeggen. Maar Rick, ze hadden toch ook geen moeite met de grote overheid, zeiden ze? Ja. Nee? precies. Maar Rick, ja. Ja, Rick, langzaam rijden in je autootje is ook ontzettend gek. <laughs> is dat zo? Ja. Vertel, vertel uh, Richard. <laughs> Doe maar. Uh, als met iemand jou uit... loopt te pijpen, dan kan je huh. beter niet 130 gaan rijden. Nou, oh, dat is waar, ja, ja, ja, ja. Maar dat kan ook gebeuren als je stilstaat en er een andere auto tegenaan knalt, hè? Nee, maar dat gejaagde, weet je wel. Dat gejaagde. Gewoon, ja. dit is, uh, hoe heet dat? Uh, mind, uh, mindfulness. mindfulness. De ja. nieuwe mindfulness, ja. 100 jaar in je auto. Dat is een stuk geiler. Dus dan uh, hebben ze wel een punt. Ja, dan vind ik wel dat er ook relaxvering in moet zitten. En van, van die ouderwetse hip hop. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, dan Wees heb je dat. een punt natuurlijk. En dan met, ja, dan met denk, de helft uit uh, en zo. Wat voor geile uh, voorstellen hadden ze nog meer? Maar nou, maar ze zijn wij, roepen, wij roepen wat we willen, zijn niet gebonden zoals VVD-ministers of Kamerleden. Nou ja, dat is natuurlijk nog tot daar aan toe hè. Ja. Uh, uh, maar Dijk, Dijkhoff die neemt hun ideeën wel serieus. Dus daar, dat zou er best wel wat van kunnen komen. Ja. Uh, maar ze zeiden, ze zeiden vooral dat zij willen voorkomen wat er in, in 2010 met het CDA gebeurde, want toen zat, die zat toen met Jan-Peter Balken na acht jaar aan de macht, verloren de verkiezingen en moesten weer op zoek naar hun eigen idealen. Maar ik lees het hele stuk en ik denk wat voor idealen spreken hier nou uit van zo'n ploeg oh, ja. joh. Dit ja, is, is, is, is, is zeker niet liberaal en, en het is een ongelooflijke middenpartij waar ze naartoe willen. Nou dat denk ja. ik, dan is het voor de LP'er weer, weer op te winnen als, als ze die ruimte overlaten. Maar ja. Uh, uh, geilheid, uh, ja daar moet je vooral voelen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. ik voel hier niks bij. Laat staan geilheid. Ik heb eerder het idee dat zij het zelf geil vinden ofzo? Denk ik ook. Dat, ja. Als je dan leest dan eentje is een gemeenteraadslid en de andere een wethouder. Ik bedoel, ja. ja. Waar ga je er nu op? Ja, daarop. Ja, ergens ja. voor, ergens te staan. Ergens voor staan. Nee, ergens voor denken te staan. Is mm -hmm. natuurlijk ontzettend geld. Ja. ja dat, uh, dat kan ik me voorstellen. En uh, de vernieuwing is ook ontzettend geld. Je hoeft alleen maar het woord uit te spreken. En dan, uh, godverdomme. Dan begint er al van alles te tintelen. Vernieuwing. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja. Nou, het doet, het ja. doet wel toch. Ik, ik, ik voel hem ook inmiddels. Ja. Ik, uh, ja, ik, heb ah, dat ik toch, begrijp ze wel. Ik heb daar toch andere woorden voor nodig. Ja. Ik begrijp ze wel. Ja. Ik voel vooral een dom te horen. Ja. Ja. Nee. Belasting is diefstal. Belasting is diefstal. Ja. Uh, uh. ja. ah. uh. Maar om even daarop verder aan te haken. Waar, waar uh, mensen dan geil voor worden. De, de, wij hebben als libertariërs zitten we natuurlijk in ons hoofd van nou, we zouden misschien wel een aardig idee vinden als Nederland eens wat zelfstandiger zou worden in haar beslissingen en niet zo aan de Europese Unie zou hangen. Maar daar blijkt dat Nederlandse jongeren daar eigenlijk heel anders over denken. Dus dat is ja, gewoon maar twee, ja. twee op de tien jongeren die een nexit wil bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is toch een uh, soort van verrassend. Dat je denkt, heel well, Nederland staat zo over op zijn kop. En je denkt, uh, als je tenminste die schreeuwers in de media mag geloven. Hey, Nederland moet uit... weer eventjes. Dit is dus wel, uh, zulke polls worden gehouden onder de een vandaag stemmers bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, wie uh, zijn dat precies? Hoeveel van ons zitten daartussen? Dus ja. dat is wel een overweging die ik daarin meeweeg. Uh, ja, ja, ja, ja, als je zoiets ja, ja. zegt. Dit is een woorden uit de mond, Jossi. Eh, dit is van brandpunt ja. plus natuurlijk, maar uh, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld die peiling van Maurice de Hond. Hè? Ik weet dat toen in 2012 adviseerde dat bestuur van de LP dan ook om met z'n allen massaal in dat panel te gaan zitten, zodat de naam LP eindelijk eens een keer in zo'n pol naar boven zou komen. Ik geloof dat ik dat één of twee keer gezien heb maar toen heeft heeft dat euh, die Maurice de Hond het er allemaal weer uitgesloopt. En nu moet ik iedere keer handmatig invoeren dat ik op een andere partij zou stemmen, namelijk LP tussen haakjes, libertaire partij. Ik geloof dat dat nog steeds is blijven hangen. En het wordt er ook niet groter van als je, als je dat soort dingen zegt in zo'n poll. Maar ja, je kunt er wel van alles mee beweren. Als je maar de goede mensen erin zet die het met je eens zijn, dan komt er wel uit wat je wil. Het ja. Ja, dus, dus is toch uiteindelijk ook wel gebleken met die Amerikaanse verkiezingen, dat al die Pols, uh, ja. Dat, dat, die polls zeiden allemaal dat Hillary Clinton zou gaan winnen en uiteindelijk uh, win dan Trump, weet je wel. We zijn dat gewoon, uh, volgens mij had Hillary Clinton toch ook de meerderheid van de stemmen. Ze had het alleen niet handig uitgekiend. Oké, okay, ja. Uh. Ja, maar ik bedoel ook wat, wat ik ook al zeg, is van die, die polls die meet ook maar uh, een bepaalde bubbel, zeg maar. Dat klopt, ja, ja. dit is dus, van is... het even dag panel weet je. Ja, dus, ja, daar zitten natuurlijk ook niet mensen in die voornamelijk naar de RTLZ kijken of zo. Nee, ja. Ja, hey, kijk, al... ik, ik, ik heb een baan en ik, ik heb geen tijd om daar mee te gaan doen aan zo'n panel, weet je wel. Iemand die werkeloos is, die, die heeft altijd tijd om daar mee te doen. Je hebt, Vaak worden ze ook beloond ervoor. krijg krijgen ze allemaal een bonnen in ruil voor hun mening, weet je wel. Ja. Ja. ja, je hebt inderdaad een bias van de mensen die meedoen. Uh, en dan heb je nog een bias van de mensen die, uh, ja, die, die echt uh, ja, uh, zeggen wat ze denken. <laughs> oh, <houdelijk> dan krijgen we dat weer, ja. ja. ja. En dan heb je ook nog een bias die dan ook nog echt uh, uh, weten wat ze denken, <laughs> en dat dan zeggen. Ja, hmm. uh, dat, dat komt er allemaal alleen naar voren. Nou, nou is een keuze van uh, op wie ga je stemmen. Uh, ja, zelfs dat is zeg maar uh, um, uh, afhankelijk. Uh, want als je nu vraagt, uh, dan denken mensen van ja, wie of wat is er nu in het nieuws? Uh, als uh, uh, Jesse Klaver zijn, uh, uh, zijn kontje laat zien. Nou, dan, dan, dan, dan stemt heel bakfietsend Nederland weer op hem ofzo. <lacht> en, uh, en, Toch een leuke jongen, hè? ja. Ja, maar uh, ligt uh, Thierry Baudel op een piano, dan, uh, ja, dan uh, trekt hij ineens alle stemmen. Dus uh, ja, dat, dat speelt ook. En dan heb je ook nog de mensen die dan in een stemhokje... Um, uh, ineens dan uh, strategisch gaan stemmen, dan hebben ze gehoord van uh, welke uh, coalitie zal er waarschijnlijk komen, ja. nou en dan gaan ze daarop stemmen weet je wel, dus ja, dat, dat, dat is zeg maar een beetje uh, het uh, mankement en met Hillary speelde toen mee, uh, dat, uh, dat vindt Johan leuk, het aantal niet-stemmers uh, speelde ook een grote rol. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, of andere stemmers, hè? Bedoel, uh, dat was ook met uh, de tijd van, uh, van haar man, Bill, die heeft uiteindelijk ja. gewonnen omdat mensen in één keer massaal ook op uh, die derde kandidaat gingen stemmen. Ross Perot of... Ross uh, Perot, inderdaad. Ja. Ja. Ja. <laughs> Maar goed, ja. nu we het, uh, hebben, uh, we, ja, we het over de EU hebben. Ja, we hebben het over de EU. Ja, ja, we hadden het net al wel eventjes over de EU. En dat er dan vermeende, vermeende minderheid was van de Nederlandse jongeren die uit de EU wilden. Ja, uh, ja, klopt, maar, ja. We is, hebben inderdaad uh, een verwarde een, een, een, een eurofiel op Twitter gespot. En die had ja. een, een behoorlijk autoritaire uh, ja, mening. Uh, uh. Samenwerken. Samenwerken en overleggen hè, met mensen van verschillende uh, culturen en talen, die je misschien niet eens spreekt, waarbij je soms je handen en voeten moet gebruiken zelfs, is ook wederom ontzettend geil. En mm -hmm. ja. die kop van die man ook helemaal, joh Jezus. Die tanden zat zo uit elkaar, die kan je zo lul doen tussen stoppen. Ja. Soms moet yo, je ook niet yo, alles... heb jij een geheime passie voor Guy Verhofstadt? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Soms, moet ook niet alles, uh, soms moet je ook niet alles willen, hè? En een mooie kop en een geile wereld. Dat is soms net wat te heb. Een geweldige kapsel en een geweldige bril. Ja. Dus maar wat heeft Guy Verhofstadt nou weer gezegd dan? Is... Hij werd boos. Hij werd boos. Hè? Hij deed zoals hij wel vaker doet. Hij zegt. Uh, maar jongens, uh, de brexit, dat is een compleet falen van de Europese Unie. En we moeten die Unie diep hervormen. En er moeten veel meer verantwoordelijkheden naar de Europese Unie toe. En waarom denken we het toch zo nationaal? Je moet, uh, je moet er niet in, in, in die Europese Unie willen voor bepaalde dingen en er weer uit voor bepaalde andere dingen. En allerlei uitzonderingen willen. We moeten met z'n allen dezelfde waarden aanhangen. En, de, en, en dezelfde doelen nastreven. En niet zo moeilijk doen met z'n allen. De leemton nou, en hem komt naar boven. Ja, dat is oké. De weer hè. De Unie moet ik denk, bij elkaar blijven. Ja. Uh, en zal uh, zelfs het bloedvermogen vloeien. Ik denk dat uh, Verhofstadt uh, ja, toch wel een bepaalde passie voor de EU heeft. Ja, ik, ik, zie hem, ja. ik zie hem nog met, met schuimende mondhoeken daar oreren in dat in die Europese commissie inderdaad ja ja dat, uh, ja, la, dat hangt er vanaf alleen ja, ik, ik denk ja. dat zijn, zijn tra tragedie is, is dat hij zijn passie niet uh, goed over kan brengen of zo. precies ja nou maar, maar nu, nu, nu doe je mij denken aan, uh, aan Jan-Peter Balken toen het, uh, het uh, Europees verdrag er niet doorkwam hoe zei hij al in plein publiek in de, op de Nederlandse televisie... Ja, ik geloof dat we het dan niet goed hebben uitgelegd. Ja. Nee, nee, mensen, 80% van de Nederlanders heeft tegengestemd. Mm -hmm. Dat heeft met uitleggen weinig te maken. Nee. Ja. Uh, ja? ja, dus dat passie ja. overbrengen. Ja, ja, ik denk dat hij vol passie daar staat en dat hij van alles overbrengt. Maar mensen willen het gewoon niet. Nee, nee. Ik, uh... Ja. Ja, nee, dat klopt. Uh, ja, dat is het verschil. Uh, uh, uh, ik denk dat die mensen, uh, uh, zoals Balken en de uh, uh, die zien uh, Europa als een, als een visie, een stip aan de horizon. Hmm. En uh, die, uh, dat is een grote kloof met uh, zeker 2005. Toen was de euro nog maar drie jaar ingevoerd, aan in mijn hoofd. Ja, nou, dat ja drie. Ja, drie jaar de munt, inderdaad. Ja, vier ja. jaar in het giraal geld, geloof ik. Ja, oké. Ja. Nou, dat, dat, dat voelden we toen al. En, uh, nou, uh, als ze nu een referendum hadden uh, Nou, als ze in 2013 een referendum hadden gehad. nadat uh, Griekenland uh, in het nieuws was met uh, de betalen, betalen, betalen. Uh, ja, dan was het uh, cijfer nog lager geweest. Uh. Uh, wat er voor het verdrag had gestemd uh, ik denk dat het meer daarom gaat van uh, ja, wat voelen de mensen en, en ja ik, ik denk uh, ja, dat, dat mensen ook zich in de steek gelaten voelen. Uh, in mijn tijd uh, was, werd Europa ook als iets positiefs uh, aangeprezen en langzaamaan hè, dan hoor je dan ook de verhalen van de boeren en uh, uh, hè, van de ondernemers en krijg je een compleet boekwerk in je broek met allerlei uh, uh, allerlei nutteloze informatie wat er dan in moet en zo ja dat zijn gewoon de, de, de niet leuke niet, niet fijne aspecten van, van de Europese Unie terwijl voor Nederland is bijvoorbeeld het Europese verdrag uh, van de rechten van de mens is toch wel een redelijke uitkomst ook als je tegen de staat uh, wil vechten, mm -hmm. uh, heel veel zaken ook wat bij het Europese hof van de rechten van de mens uh, wordt aangedragen, uh, uh, Nederland is er ook een koploper in, omdat de Nederlandse overheid ook gewoon vrij bot is, uh, ja, dan, uh, Nederland kijkt niet naar zijn eigen grondwet, maar Nederlandse rechters moeten vaak wel aan Europese uh, wetgeving houden. En die is vaak coulanter naar de Nederlandse burger dan uh, de Nederlandse wet. Ja. En, um, dus daar zit ook nog wat dat betreft heel veel uh, uh, te winnen. Naast dus uh, dat je. Um, uh, hè, Europa is natuurlijk ook heel veel lobby. Hè, uh, dat heel veel uh, regelgeving wordt via lobby's uh, wel goed of niet goed gekeurd. Ik bedoel, Dat's, maar dat zijn allemaal ja, aspecten. Ja, voor, voor iedere wet wordt er heel wat afgeneugd in een bordelen. Ja, ja. Dat ook. Hè? En je hebt natuurlijk die belachelijke verhuizing tussen Brussel en Straatsburg. Is dat geloof ik. Hè? Uh, ja, dat is natuurlijk uh, onzin. Je kunt het ook moeilijk volgen. Hè? Het is weinig transparant. Dus er zijn zeker dingen te noemen van. Aarde. Uh, als je er iets van wil maken. Hè? Maak het dan beter. In plaats van uh. Dan, uh, uh, als uh, Guy Verhofstadt. Ja, maar wat gaan roepen van ja we moeten. Nee, we moeten niks. Wel, ja, maar als we dan iets gaan doen, doe het dan fucking goed. Ja. Dat ook in de cocaïne-industrie niet, hè? Dat hoort ook ja, goed ja, bij uh, Brilampa. Uh, <laughs> ja, dat ja, zijn en... Milton Friedman toch, dat uh, als je het econo op economisch ja, ja. vlak bekijkt, dan is de overheid dus gewoon de facilitator van de drugshandel. Nee, inderdaad ik niet zo Ik had over de, die berichten dat er uh, cocaïnefondsen werden gedaan aan het toilet zo In oh, het Europese uh, parlement. Dat er gewoon 40 ah, per, dat toilet, to uh, per toiletblok zijn er 40 verschillende sporen cocaïne per dag. oké. in die zin in de ja, eh, ja. Dus al die, al die gasten zitten gewoon met volgens... Dan, dan snap je ook waarom uh, die, uh, hoe je, die, die vorige Junkert, dat is zoveel kon zuipen, weet je wel. Dat, dat, uh, je moet even snuiven en dan kun je weer, weer doorheizen. Daarom ja, ja. Ja. ja. Daarom zit daarom de ochtend sloeg al aan de jenever. Krijg, ja. je uh, krijg je wel visies van, van cocaïne. Ja? Ja, uh, uh, en dan snap je ook het gedrag van Guy Verhofstadt. Ja. Ik bedoel, nou, zonder dat is... cocaïne was het gewoon een hele saaie man, die heel... heel Heel, heel monotoon praten en, en dan heeft hij een snuifje op en dan uh, oreert hij als Hitler. Ja, ja. En dan komt dus, een agressieve in hem naar boven, ja. ja, uh, ja. Uh, uh. Dankzij de open grenzen. Hè, eh, de koop, wordt de koop wel makkelijker van eh, Rotterdam naar eh, Brussel ja. en Straatsburg. Eh, het hele ook. Open grenzen. Ja, het is nog steeds niet uh, uitgerijpt. Ja, maar goed, de, de oprichting van de uh, Verenigde Staten. Wat, wat, wat zeer vergelijkbaar is, uh, uh, wat dat betreft, uh, met Europa. Uh, ja dat, dat ging ook uh, want volgens mij waren ze zelfs nog tot de vorige eeuw daarin mee bezig volgens in 1903 hebben ze Alaska gekocht of zo van Rusland ja, ja, ja. dus uh, ja, Groenland stond, uh, afgelopen ja vrij recent ook nog op, op, op de lijst ja, dus, ja. Uh, nou ja voor een deel Zullen landen ook natuurlijk hun eigen zeggenschap willen houden? Hè? De, eh, bijvoorbeeld, Ierland eh, wil zelf het nodige te zeggen hebben over abortus en weet ik veel wat. Uh, uh, ja. En voor een andere kant is het gewoon gemakkelijker als we dingen gezamenlijk uh, regelen. Van wat is bijvoorbeeld de euro waard en dat soort dingen, ja. Ja. ja. maar in de tijd met, de, met al die crypto's die er in de opkomst komen, ja what the fuck? De euro, weet je wel. Ja. Maar uh, we moeten verder. 1 uh, op de 5 ziet de zon goed komen. Het eerste plaatje wat je ziet. Toch het uh, hè? Nee, van de AD. Maar het eerste plaatje wat je ziet, die zeggen dat Nederland zo goed als onder water stroomt. Uh, en dat kan natuurlijk, als je nou de plaatjes van Nederland bekijkt. Je hebt ook een uh, museum, het Krukjesmuseum, daar staat zo'n mooi stoomgemaal. En dan laat ze heel goed zien welk gedeelte van Nederland onder water stroomt als, uh, als de dijk het begeven. Uh, oud, nu? Want ja, nu, dat leer ik ook op school. Dat, dat, dat plaatje zag ik ook in de schoolboeken, van als ja, de dijken er nu waren, oud. Ja, maar de reden dat dit uh, dat dit nu weer uh, uh, weer in het nieuws is, uh, is omdat, uh, dit is een onderzoek gedaan, hè, dat, dat is naar aanleiding van dat 25 jaar geleden, dat een kwart miljoen Nederlanders moesten evacueren wegens dreigende dijkdoorbraken. Ik denk dat ja. je een beetje oud bent, ja. dat je het wel in je hoofd hebt, hè, dat dat water zo ja? onder die dijken ja. door kon zijpelen en dat, uh, dat de mensen toen toch maar moesten afnokken. Uh, ja, en dat, uh, daar is nu onderzoek naar gedaan en de, daarom hebben ze gekeken wat er nu zou gebeuren. Het ja, is natuurlijk al tijden bekend wat er normaal gesproken in Nederland gebeurt als het onderloopt. <lacht> maar het hangt er ook vanaf waar je woont. Hè. Bepaalde steden die hebben, en, uh, uh, die zijn zo beschermd dat de, het risico op overstromen eens in de 250.000 jaar is of zoiets. Dat is echt heel, Of eens in de 10.000 jaar, heel heel belachelijk groot getal. Terwijl als je in bepaalde andere gebieden kijkt, uh, bijvoorbeeld langs de grote rivieren in Nederland... Oh, dat is eens in de 250 jaar, dat is, dat risico, dat, uh, dat, oh, dat vinden ze allemaal wel prima. Dus mensen die daar wonen, die moeten daar ook rekening mee houden, weet je wel? Dat is hoe, uh, hoe het in Nederland loopt. Heel recent nog, ik denk deze week, uh, dat, dat allerlei water via, via de Maas, die kwam naar Limburg toe. En die mensen waren zich er nu al op aan het voorbereiden dat ze daar de dijken moesten gaan beschermen. Dus dat speelt ja. daar ook. Ja. Dus ja, het is geen onderzoekbericht en het wordt misschien ook wel steeds erger met de klimaatcrisis, zoals ze dat dan noemen. Nou, dat gaan we zien dan. Hè? Ja. In Nederland uh, komt het water van twee kanten, hè? van uh, de Rijn ja. hè? Dus, ja. Ja. of uh, van de zee. Nou, als je, als je van de Rijn uh, uh, heel veel smeltwater hebt, meestal ja. wordt het dan wel naar uh, IJsselmeer uh, uh, gepompt. Hè? En, uh, en als het zeg maar uh, uh, vanuit, uh, uh, vanuit zee komt opzetten, nou, dan gaan alle afsluitingen uh, dicht. Uh, zeg maar. uh, ja. En nou ja, er is natuurlijk een verschil of je dat systeem wel hebt of niet hebt. En de nou, watersnoodsramp eh, was een, uh, ja, wat dan letterlijk een perfect storm is. Hè, dat je dan een aantal omstandigheden zo op elkaar hebt. Dat was hè, ik geloof een soort uh, de maanstand en, uh, en, en die storm en dat soort dingen. Dat klopt ja. dan allemaal. Uh, en waardoor het op dat moment veel hoger uh, uitviel. Uh, ik kan mij dat van uh, 1995 nog wel herinneren. Want... Uh, het idee dat je in Limburg en Gelderland overstromingen kon krijgen, dat was voor mij nieuw. Ja, en dat is wat, dat is wat, wat, uh, wat er toen gebeurde, door gewoon ineens heel veel smeltwater wat naar beneden uh, kon zetten. Uh, laatst hebben we hier in Groningen nog meegemaakt, uh, want uh, hier uh, zijn een paar jaar geleden ook wat kleine overstromingen geweest en daar was het probleem. Zo van, nou de dijken waren op zich wel hoog genoeg, maar uh, ze waren veel te droog. En daardoor werden ze ook doorlatend. Ja, uh, ja um, hoe, hoe je zoiets uh, uh, opslaat, ja, van wat is er nou precies gebeurd, Ja, dat is wel ontzettend belangrijk. Want dat had op zich nog niet zoveel met klimaatverandering te maken, uh, 2003 nou, was het, was goed, het, het was een hele droge zomer. Dan ja. had je gewoon uh, zo'n zes, zes maanden lang uh, oostenwind. Dus ja. Het was gewoon totaal geen vocht in de lucht en alles droogde uit. En toen had je die dijk doorbraak bij wilnis. Ja, dus, uh, maar goed, die, die, die dijk, die, die dijk die brokkelde helemaal af. En uh, daarna kon het water in één keer eroverheen. Ja, maar ja. Uh, als. Um, uh, als ze de, uh, het zeewater een meter hoger willen hebben, hè, zoals het dan heet. <laughs> de, als de wetenschappers uh, uh, voorspellen, hè, dat is dus een meter toch ongeveer. Ja, uh, ja. ja, ja dan Ik is dat het wel een probleem. Dan is het wel een probleem. Ja. Uh, dan, ja, uh, uh, yeah. maar dat... Uh, ja, gewoon wel een be bedrijf een schakel die dat kan regelen, weet je wel. Die wordt vooraf gerekend als het uh, niet lukt. Er uh, ja, zijn heel veel mensen die hebben er belang bij. Bijvoorbeeld banken hebben er belang bij, want al een onroerend goed staat achter die dijk. Ja, dus, uh, maar. ja, dan... die gaan erin uh, in investeren, sowieso. Dus ik, ik zou zeggen, privatiseerde hele shit zo. En, uh, oorspronkelijk waren dijken gewoon een privaat, of een particulier initiatief. Mm. Oorspronkelijk. Ja, Er okay, ja. dus is... waren dat is... gewoon boeren die hun land wilden beschermen. Ja, en ook de kooplieden. Hè? De kooplieden hebben heel veel land uh, of meer uitgepolderd. Ja, ja die maar dat daar, daar, uh, uit... is heel lang geleden, zeg maar. Nog voordat die, uh, die grote in en droogmakerij kwamen waren er al uh, gewoon voor de die samen dan een dijkje om hun uh, landerijen heen legden. gewoon oh, dat ze een beetje droog, droog wilden boeren, zullen we zeggen. Door dingen te doen krijg je uh, gemeenschapsgevoel. En ook door omheiningen krijg je ook een gemeenschapsgevoel. Door gezamenlijke strijd krijg je een gemeenschapsgevoel. Dus uh, ja, wat dat betreft he, ziet het qua gemeenschapsgevoel met die overstromingen dan weer heel goed uit ja, Ik denk ook wel dat, uh, dat het qua gemeenschapsgevoel heel erg goed zit bij de klimaatactivisten. Dat heb ik ook wel vaker, vaker gezien hè? als dan mensen ergens tegen gaan demonstreren, dan hebben ze ook gewoon een heel leuk feestje met z'n allen. Dan is er een bandje bij en dan drinken ze wat samen, weet je. Ja, dat moet ook gewoon gezellig zijn. Ja. Absoluut. Je zoekt inderdaad wel het op om mensen tegen te komen die er hetzelfde over denken. Hè? Ja, precies. Je, je krijgt de hele tijd al te horen dat het niet zo is, dus dan organiseer je wat en laat je zien van nee, wij staan ervoor dat het wel zo is. Dus, mm -hmm. ja. Ik vind het wel knap dat we het hele bericht hebben kunnen behandelen, zonder Rutger te noemen. <laughs> Wie is Rutger, Nou, Laten we zitten, we gaan naar het volgende bericht. Ja. <laughs> ja. Uh, co 2 stoot en kenniscentrales, laatste bericht. Ja, ja nou dat gaat natuurlijk een beetje over, over het hele verhaal van de klimaatactivisten. En hebben ze nu een punt, weet je, Financieel Dagblad is heel feitelijk en dat soort dingen. Die check gewoon de cijfers van wat gebeurt er nou. Uh, en, in, en het idee is natuurlijk van de, in die hele klimaat, eh, klimaatdiscussie van nou, we moeten toe naar hernieuwbare energie. We moeten veel meer zonnepanelen, veel meer uh, windenergie. En wat blijkt nu in Nederland is na al die jaren als is gewoon hekken sluiten. Dus nou, dat is misschien nog niet eens het probleem. Maar de toename van, uh, van die hernieuwbare energie, die is van 4,7% van de totale energiemix naar 8,6% gegaan. Is maar 3,9% punt gestegen. En sinds 2013, hè? Dus het heeft 7 jaar geduurd om 4% te stijgen. Nou, dat duurt nog wel even voordat we dan volledig hernieuwbare energie in Nederland hebben. Dus wat zegt de FD nu? Ja, je moet gewoon overstappen op kernenergie. Ben je in één keer van al die CO2 af. Ja. Ja. Nou, er zijn wel meer mensen die dat zeggen, alleen Frans, Frans Timmermans, die, die houdt er niet zo van. Nee, die ja. ageert daartegen en die zegt: oh, dat is geen, uh, geen houdbare business case en dat is allemaal veel te duur. Ja, natuurlijk is het te duur als je allerlei vormen van subsidie gaat, voor vormen van energie gaat subsidiëren, uh, die juist niet kernenergie zijn. Ja, het is gewoon marktbevoordeling. Wel. Heel bekend uh, principe niet, van die, overheid om te sturen daarin. Dat die kernenergie uh, lobbyisten dan gewoon naar Frans Timmermans gaan en hem maar gewoon wat geld uh, toeschuiven. Ja, ja Wat betere boeren naar hem sturen ja, betere ja, kosten. zou kunnen natuurlijk. Maar er staat hier een heel, heel mooi groot cijfer in, in het artikel: 36 miljoen uh, ton extra CO2-uitstoot door het sluiten van de kerncentrales in Duitsland. Dat is wat er dus gebeurt. Uh, als je kerncentrales opricht, dan kun je dusdanige hoeveelheid CO2 besparen. Maar dat speelt op een of andere manier niet echt een rol ofzo. Want kernenergie is vies en daar moeten we niks mee willen. Nou, ja. maar politici kijken ook niet echt naar cijfers. Hè? Ze gebruiken cijfers in hun retoriek, maar ja, met cijfers ja, ja, ja. kun je gokkelen, dus dat maakt niet uit. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk uh, om wie het beste kan lobbyen. Daar het, gaat het, het om. Het, het, uh, het gaat er niet zozeer om uh, dat het vies is, maar uh, ge gewoon gevaarlijk, zeg maar. Uh, ja, maar dat maakt voor politici niet uit. Ze nee, bedoel bedoel sturen bedoel gewoon je... rustig uh, onze jongens naar het Midden-Oosten toe. Ik ja, gevaarlijk ja, voor de jongens. Dat maakt het niet uit. Ik bedoel meer dat het psychisch ja. vies is, hè? Dat mensen in hun hoofd uh, krijgen dat er uh, vies. Uh. Nou ja, als ze denken aan een kerncentrale, nee, daar moet ik niks van weten uh, wegwezen. Ja. Yeah. Huh. Op die manier oh ja. vies. Hè. Ja, als zo'n windmolen in je tuin uh, leuk is, dat... Uh... Ja, dat maakt nou het flink ja, Zou jij naast een kerncentrale willen wonen dan? Want uh, ja, die dingen komen dan hier in Groningen te staan... Uh, uh, uh. Oh, wat nou, is, uh, ik heb ge ge ge ge geen probleem mee hoor, ik zou ik, ik prima ja. de keren, naast de kerncentrale kunnen wonen. Dat, uh, ja. Ik ook wel ja. ja, qua straling ja. Is de kans zo dat zo'n ding ontploft is ook niet zo groot. Ik bedoel, hoeveel dingen staan er in de wereld en hoeveel, van die dingen, hoeveel keer is het misgegaan? Ja, ja, ja de keer het... dat het was vanavond ja, de Sovjet-Unie natuurlijk. ja gangen, ja, nu nee. nee, op uh, Arjen Lubach had uh, zeg maar uh, wel een leuk item daarover in zijn uh, programma. Uh, um, ja. Wat mij uh, wel uh, prikkels bracht. Hè? Want uh, ja, uh, ik geloof vanuit uh, uh, mijn onderwijs, uh, ja, mijn, mijn uh, schoolheraren waren niet zo heel enthousiast over kernenergie. Nee, uh, Dat was allemaal creepies nee, en uh, weet ik veel wat. Uh, dus, uh, maar goed, ja, het, um, hoe, uh, de, de, de, het, het is soms eerder een wonder ook van hoe het wel is goed gegaan. Dus zijn wel, um, ja, het, het, wat wij mee hebben gekregen van Fukushima was ook niet alles. Er is heel veel ook wel uh, uh, afgespoeld uh, uh, naar zee en zo. Um, dat, dat zijn zeker wel risico's die je in, uh, in, in, uh, in het oog moet houden. En, ja, ja, en nog steeds, als je het werkelijk zo veilig vindt, dan moet je er inderdaad ook uh, naast uh, durven te wonen. Dus, uh, ja. dat, uh, dat is wel een dynamiek wat moet spelen. Dus niet, uh, oh, dan gaan we die dingen. Want al die dingen staan wel meestal aan de grens hè, van elk. Euh... Ja, dat ja, ja, ja, klopt, klopt, dus, klopt. Ja, dan moet je ook zeggen de van. Belasten delen met de belastingbetalers die er überhaupt nooit voor gekozen hebben. Ja. Nou, dan moet je, je ook zeggen, was... we zetten midden de randstad neer of zo, zoiets. Ja, waar het stroom uh, nodig is. Uh -huh. uh. Waar het stroom nodig is. Hè, dat, uh, dat, dat is dan wel zo eerlijk. Uh, dat. Uh, dat, dat, ja, als je op landsniveau dat besluit, dan, ja. uh, zou je Wat dat de zo de... vergeet kunnen voeren. Wel een goed tegenargument. Als, als kernenergie dan zo uh, veilig is, waarom staat dat altijd bij een grens, weet je wel, zoals een centrale? Ja. Ja. Nou, er is natuurlijk ja. wel de angst daarvoor dat, dat, uh, dat er een meltdown is. Dat is ook wel gebeurd ja, in ja. Chernobyl, zo raar is het niet. Die ja, gedachte, en... hè, maar, die, maar die kerncentrales worden wel steeds veiliger. Ja. En, ze, en je ja. hebt tegenwoordig andere type kerncentrales, bijvoorbeeld veel kleinere, daar is, uh, dacht ik Chrysler mee bezig. En hier wordt ook heel hard gewerkt aan het thoriumreactor. Uh, daar, die, die, daar staan al verschillende testversies uh, van en dat zou eigenlijk veel harder moeten. Daar is zelfs uh, Diederik Samson, uh, die toch PVDA is, weet je, zo, ik denk, wel oh, moet je er een beetje mee opletten. Nou ja, die, die, is die heeft de studio, studio ja. ook, hè? Ja, ja, ja. is ook heel erg voor. Kijk, dat, dat, dat ja, klopt. Maar die is er ook heel erg voor. Daar moet ja. je wel serieus naar gaan kijken als jij in je hoofd hebt dat je... Uh, dat je het CO2-gehalte in de lucht naar beneden wil brengen. Even los van de vraag of dat nou verstandig plan is of niet. Maar als je dat wil, nou, dat is het dus wel een serieuze optie om te onderzoeken. Het lijkt mij sowieso verstandiger dan uh, CO2 opslaan onder de grond. Uh, dat vind ik helemaal absurd. Ja, dat <laughs> dan toch naar Groningen, waar nu de, de, al het gas uit de grond is gepompt. Ja, we ja. Ja. weten nog niet eens wat het effect uh, daarvan is. ja, mm, dus, uh, uh, yeah. nee. Yeah. En uh, Henk, er is maar één partij die vindt dat. Uh, bewoners van een stuk grond ook mogen bepalen wat er letterlijk onder hun grond gebeurt. Welke partij oh. is dat? SGP. Nee, het is een libertaire Partij. Oh, <laughs> libertaire Partij. Oh, heet dat nu ook zo? Ja. Ze heet, nee, is niet yeah, libertaire, yeah. ja. Oh, vandaar. Nee. Ik ja. dacht dat het een grapje was. Uh, nee, dat nee, oh, ja. oh ja, en dan moet ik dan niet verwarren met Libertijnse Partij. Hè. Dat is nee, die, be bestaat, die nee. bestaat niet. Ja. ja. Ja, je hebt wel de libertijnen, dat is echt ja, mensen die uh, wat hedonistisch zijn, toch? Ja, volledig. Ja. Volledig, ja. ja. ja Oké. Okay. Ja, kern, thorium ook inderdaad, uh, ja, er zit toch wel veel toekomst in, maar er zit dus heel veel programmering ook uh, achter van wat de weerstand op, uh, oplevert. Ik kan mij de beelden nog herinneren van vaten radioactief afval die werden gedumpt, weet je wel in, ja, in mijn, in ja mijn de bodem van de Noordzee ligt nog wat, hè? Ja, in mijn beleving was dat ook zeg maar, hè, ja, dan heb je inderdaad ook hè, megagrote opslagen nodig en zo. Maar, nou, ja, ik, ja, maar daarbij dat heeft meer met de mentaliteit te maken. Er wordt wel opgeslagen in Nederland, hè? Het is ongeveer ja. iets van de anderhalve zeecontainer aan kernafval dat in Nederland ligt. En dan ja. komt ieder jaar komt daar nou zeg 1% bij of zo. Dus ja. dat is een val wat dat betreft wel heel erg mee als je kijkt naar het afval. Wat, wat wel interessant is, er was denk ik, nou, even een week geleden of zoiets nog, een uh, documentaire op Sembla over, uh, over, de, over Rijkswaterstaat die dan maar allemaal uh, smerig afval uit, uit buitenlanden in de, in de Nederlandse wateren dumpt. Want ja. Nederland is zo'n fantastisch land om, uh, om dat naar nou af te voeren, want hier, hier let toch niemand erop. Want ja. degene die het zou controleren is dezelfde als degene die het dumpt. Ja, ja, ja. En je moet, hoe heet het? Duidelijk met elkaar afspreken dat je het niet in je minutie, uh, of minutie, minutie, minutie gaat verwerken. Mm -hmm. nee, wat de Amerikanen hebben gedaan. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, niet zo leuk voor uh, de landen waarin je zit uh, te schieten en te bombarderen. Mm -hmm. uh, ja, dus. Maar ja, in wezen is het makkelijkste, denk ik, om energievragen naar beneden te brengen. Ik bedoel, uh, uh, ja. Dat denk ik ook, Maar dan moet je gewoon steeds, eff steeds efficiëntere technologie hebben, dat gebeurt ook gewoon. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar ledlampen, dat is veel efficiënter dan uh, dat we ervoor hadden. Ja. Ja, ja. Uh, maar goed, ja, we zijn uh, wel een beetje aan het einde van het programma gekomen. Ja, je mag doorlullen als je wil, maar uh, ik ga in ieder geval uh, de eindtune uh, inluiden en die klinkt ongeveer zo. Ik komt die, dames en heren. De eindsjoen.